Goedemiddag, ik zie 12 man in de chat, dat is hartstikke leuk. Uh, dit is het IASK e Bartimeus vragen uur. Nou, of andersom eigenlijk IASK e vragen uur van Bartimeus van 2 november. Uh, sorry dat mijn mail zo laat kwam. Het schijnt dat uh, Yahoo er een soort lol in heeft om mij op vrijdagmorgen te gaan bouncen. En dan uh, komt mijn mail niet meer door. Uh, wat gaan we doen vandaag? Um, eerst komen de vragen van iAsk e van Leodijk over pdf en Astrid had wat hele goede suggesties ingestuurd die wat mij betreft helemaal prima en uh, ook gaan gebeuren. Uh, eind december zijn er een aantal voice chats niet zo we straks even over hebben. Ik heb vorige week beloofd dat ik navigon zou doen, nou dat ga ik dus doen. Dan komt Tom met One More Thing, die hangt ook nog van vorige week. Uh, dan de nieuwe update van nu.nl. Um, gemengd genoegen eigenlijk eerlijk gezegd. Uh, Tom komt dan met de zelfzorg. Hij uh, snapt echt hoe het moet. Ik heb dat geprobeerd en maakte er weinig van. Dus ik ben uh, erg benieuwd. Ik ga de update van Google Search behandelen. En ja de verhalen zijn dat het hetzelfde doet als Siri. Ik denk dat dat voor, een ons, voor onze... Uh, doelgroep of categorie voor een deel echt niet zo is. Helaas. Uh, daarover later dus meer. Dan komt er een verhaal over uh, iOS 6 update 6.01. Ik ben benieuwd wat uh, jullie daar met z'n allen van vinden. Het lijkt er een beetje op dat uh, niet er niet volgens over dingen veranderd zijn. Misschien hebben jullie wat bespeurd ergens of ben je anderszins iets tegengekomen. En vervolgens komen alle volrepen dingen. Tom, ik heb alleen twee uh, I-Ask-vragen gezien: eentje van Leo Dijk en eentje van uh, Astrid Velpon. Heb jij er nog meer gezien? Want soms komen ze wel bij jou en niet bij mij. Nee, ik heb ook niet meer gezien. Dus volgens mij was dit alles. Zet ik de microfoon vast? Even kijken: uh, vragen van I-Ask. Um... Leo Rijk had een vraag hoe we het beste een pdf te kunnen lezen. Nou, dat uh, kan op een aantal manieren. Er zijn om te beginnen twee soorten pdf's. De ene pdf is een foto van een uh, A4'tje met een kopieerapparaat die ze aan de e-mail hebben gehangen. En eigenlijk is een foto een foto en blijft een foto. Wat je daarmee kunt doen is dat ding naar uh, robo tekst, nee hoe heet het ding, Robobreier sturen eventueel om het te laten vertalen na een door jou te lezen tekst, die kan ook OCR aan, dus die kun je dan laten vertalen naar uh, Doc, voor Word wat je ook kunt doen is uh, het ding in de file converter stoppen daar een image van maken die image wordt uh, op je fotorol gezet en dan kun je hem bijvoorbeeld met Prismo uh, laten OCR'en en dan kun je hem hopelijk lezen. Maar echt heel erg blij ga je er zeker niet van worden. Sommige documenten worden perfect vertaald... en andere op zijn best matig. Het tweede soort pdf... dat zijn gewoon leesbare pdf's... dus daar staan gewoon echt teksten in. Ook die kun je op twee manieren lezen. De eerste manier is... door de bijlage die onderaan de mail hangt... te dubbeltikken. En dan krijg je een soort fast preview... Waarbovenin in een taakknop zit. En iets daaronder staat heel op het beeld. Wat daar wel lastig is bij iOS 6. Is dat je niet van de koptekst taakknop. Daar kun je wel naar rechts vegen. Maar je kunt vaak niet naar rechts vegen van de taakknop. De echte tekst van het document in. Maar, maar als je dan even met een vinger rustig naar beneden gaat. Dan kom je de kop van die tekst tegen. En dan kun je met twee vingers naar beneden vegen om te lezen. Bij die taakknop, als je die dubbeltikt, dan krijg je een uh, e-mail e ding bij iOS 6 tenminste. Bij iOS 5 heb je die niet. Dat is wel leuk van 6, dat je hem daar meteen mee kunt doorsturen. En dan kun je dus het losse document als bijlage doorsturen. En dan krijg je dus niet de originele e-mail erbij. Een andere optie bij die taakknop is dat je hem uh, kunt openen met... Nou, dan komt er van alles en nog wat. En een van die opties is e-books... En volgens mij is dat de beste om pdf's te lezen. Tenminste, die gebruik ik altijd als ik uh, die dingen moet bevechten. Soms kun je daar uh, pdf's per regel of per paragraaf lezen. En soms leest hij ze gewoon echt als één blok. Dat hangt van de opbouw van de pdf af en hoeveel zorg men daaraan heeft besteed. Dus je kunt die dingen als één blok gewoon neerzetten. Maar je kunt er ook gewoon keurige paragrafen van maken. En als we het laatste doen, dan kunnen wij hem ook met de paragrafen lezen. Ik hoop dat je vraag hiermee beantwoord is, Leo. En sorry dat ik jou met Ronald door elkaar haal. Ik schreef al, ik weet echt niet waarom, maar dat gebeurt schijnbaar. Eh, dank je, Dirk. Ja, de, we schelen maar een week in leeftijd, Ronald en ik, en trokken vroeger veel met elkaar samen op. Daar komt het van. Eh, even twee dingen: de file converter, als nog dat, dat zegt mij even niks. En het tweede is die taak. Ik werk nog met de iOS 5. Vanwege Xander dat hij in 6 nog niet goed is. Nog geen zin had om te updaten. Maar dan e-books, die zie ik niet bij taak. Wel Goodreader en Acrobat die ik gekocht heb. Maar e-books zie ik niet. Die moet ik dus ook nog apart als app downloaden? Ja, die staat niet standaard gedownload, geïnstalleerd op je iPhone. Die kun je gewoon bij Apple, bij e-books, E-B-O-O-K-S. Het is een Apple app, hij is gratis. En dan komt hij ook in het lijstje te staan. Als je al heel veel andere programma's in het lijstje hebt staan, bij iOS 5 mogen daar maximaal 10 programma's in staan, dan moet je een ander programma deinstalleren en dan komt e-books er automatisch bij als die de 11e zou zijn ofzo. Ik hoorde net eventjes Goodreader langskomen. Volgens mij is dat niet voice-over compatible. Uh, dat is de, want ik heb hem hier voor de iPad. Maar ik heb hem eraf gegooid omdat hij uh, op het moment dat je een pdf opent niks meer doet. Dat was ook de reden van de vraag van Ronald. Nee, van Leo. Ja, uh, dat klopt inderdaad. Want hij deed het niet. Maar de Acrobat ook niet. Maar uh, wat is die file converter, Dirk? Uh, die File Converter is een, um, een appje waarmee je de meest dolle formaten naar andere formaten kunt converteren. En je kunt dus die pdf daarmee naar een image converteren. Maar die gebruik je dus niet om gewone leesbare pdf's um, te lezen. Dus pdf's waar gewoon echt tekst in staat. Maar die gebruik je om die vervelende pdf's te lezen die ze met kopieerapparten naar je toe sturen. En die stop je dan in File Converter. Als PDF en die laat je eruit komen als image. En die image komt op je fotoding en daarmee kun je met Prismo, dat is een uh, herkenningsprogramma, kun je dat ding uh, naar tekst laten omrekenen. Dus die file converter is gewoon een app en die kost, dacht ik, 3 euro. Nou, dan ga ik daar even mee uh, experimenteren. Hebben we wat te doen? Dankjewel. Oké, okay. dan gaan we verder met. Zijn er nog andere? Mensen die hier nog vragen over hebben. Anders ga ik verder met Navigon. Oké, okay, ik heb Navigon hier. Even hier wat schuiven dat het allemaal staat zoals ik het hebben wil. Hoe zit het? Of is al Dus op de Navigon is net als TomTom Tom een navigatie-app. En we hadden vorige week gezegd dat we ze naast elkaar zouden gaan gebruiken. En ik hoop volgende week een, een live demo van beide pakketten te lopen met dezelfde route. Dan kunnen we kijken hoe ze gewoon reageren. Als ik Navicon dubbel start tik. Hier geldt ook voor dat hij rustig de tijd neemt om op te starten. Hij heeft schijnbaar een hoop te doen. De eerste, keer dat je hem opst oh. de eerste keer dat je hem start, kom je in de Map Manager, in de kaartenmanager. Um, daar moet je de landen die je wil downloaden, moet je dubbeltikken. En dan heb je onderin een soort ja, redelijk vaag knopje met wijzigingen overnemen. En als je die dubbeltikt, dan gaat hij alle kaarten downloaden. Um, en dat kost wel even tijd. Ik geloof dat de kaart voor de Benelux, dus België, Nederland Luxemburg, is 245 MB of iets dergelijks. Dus dat is nogal wat. Het hoofdscherm van Navigon heeft een infoknop. Zet, knop. Oh, dit is niet... Oh. Jawel, dit is wel het hoofdscherm. Ik heb hem net gestart, dus ik ben benieuwd. Exclusieve aanbieding alleen geldig tot. Oh, ze willen me wat slijten. Ik ga even kijken wat ze willen. 12 november 2012. Top niveau 3. Koppeling. is het roep tikken. Kompniveau. Traffic live is momenteel op korting met 25%. Krijg nu deze aanbieding en geniet van een ontspanning en veilige reizen in heel Europa. Onmiddellijk beschikbaar onder extra's in het appmenu. Traffic live is momenteel op korting met 25%. Nou, traffic live, dat geloof ik wel. Uh, ik tik op gereed. Gereed. Knop. Rechtsbovenin. En dan oh. kom ik misschien wel in het echte hoofdmenu. Hoofdmenu. Hij denkt van wel. Hier ga ik naar rechts vegen. Hier kan ik een adres ingeven om heen te, of om naartoe te navigeren. Een POI, dat is een Point of Interest, kan ik hier selecteren. Mijn bestemmingen, daar staan dus recente bestemmingen onder, favoriete bestemmingen en dat soort zaken. Naar huis, er is één bestemming die kun je als thuis definiëren. Wat van spuiten hij vindt het leuk om even te melden waar ik ben. Nou, ik ben nu binnen, dus dat uh, kan nooit goed wezen. Kaart. van 5. Dat is een kaarttap. Dus dat is in feite je hoofdmenu zit daar. Instellingen top van Instellingentap. Extra's 6 3 van 5. Extra's tap, dat was ook het tapje waar ze net uh, naar refereerden in dat verhaal van. Um, wat aan het begin was. Dat informatieverhaal. Map manager, top, van en de mapmanager. Nee, en een meertap. Oké, okay, we staan op de kaarttap. Die doe ik uh, dubbeltikken. Dus kijken wat we kunnen instellen. Top 2 van 5. Ik ga naar boven. En ik ga naar rechts vegen. Volgens mij zit een vullingsknop waar ze verder niks uh, spannends mee doen. Nou, de kaartopties kun je voor voice-over gebruik overslaan. Daar staan dingen in als dat uh, een 3D kaart of nachtzicht of hel automatische helderheid etc. Die zijn voor voice-over gebruikers dus eigenlijk niet interessant. De route is dat wel. Ik tik hem dubbel. En ik veeg naar rechts. Route, profiel, met Dat is het routeprofiel. Er zijn uh, twee versies van Navigon in de omloop. De ene versie is de T-Mobile versie. Die is gratis. Maar dan moet je wel onder extra het fun pakket erbij kopen. Wil deze optie beschikbaar zijn. Anders heb je, niet die, uh, heb je wel een voetganger optie. Maar niet een voetganger optie met... Hoe heet je dat precies ook alweer? Ja, een voetganger met gesproken meldingen. Dus die gesproken meldingen komen uit het funpakket. En dat funpakket is niet beschikbaar onder de gekochte versie van Navigon. Daar zit het in, uh, automatisch in verwerkt, maar staat die ook niet apart vermeld onder de extra. Ik tik dat routeprofiel. routeprofiel route, route, route, route, route. Auto. ...vrachtwagen, fiets, voetganger, voetganger met gesproken meldingen. Nou, dat zijn uh, de dingen die je kunt instellen. Je hoort hier niet welke geselecteerd is, dat is wel een beetje jammer. Maar als je teruggaat... Punten, punten, instellingen, ...staat die met daar wel achter ook wel ietsje een ander... Nou, pond toestaan en over snelwegen en dat soort dingen wordt voor een voetgangersrouteprofiel niet gerept. De um, navigatie moet je ook met uh, Navigon zien als echt als een hulpmiddel. Het is absoluut niet zaligmakend. Het werkt veel beter en versneller op een iPhone 4 dan op een iPhone 3. Omdat de 3 toch behoorlijk wat onnauwkeuriger is dan de 4. Dat geldt voor TomTom en ook voor Navigon. 3 is blij met een 65, 50 meter, soms komt hij eens een keer heel even op 10 meter en de 4 daarin tegen, of een 4S, uh, staat eigenlijk standaard op een 10 meter, soms 15. Ja, hij springt wel eens een keer naar 65 meter, maar dan loop je in het bos met slecht weer, veel bewolking en een regen of iets dergelijks. Dan wordt het wel minder. Maar die 10 meter is dus ook altijd 10 meter om je heen. Dus... Nou, dat is gewoon de afwijking. Die, die kan dus in feite, technisch gezien, gewoon 20 meter zijn als jij aan de ene rand staat en hij aan de andere rand van de cirkel. Heel even. Maar voor het gebruik door dag en tijd en uh, het navigeren in plaatsen waar straten niet al te dicht bij elkaar liggen, is een nauwkeurigheid van 10 meter echt voldoende. Als je nu echt heel erg in een binnenstad zit met allemaal poortjes, boogjes, uh, hoge kerken en flatgebouwen, dan wordt het wat lastiger en zal die ook onnauwkeuriger worden. Of als de kaarten gewoon slecht zijn natuurlijk, of niet uh, accuraat of up-to-date, loopt dat ook niet lekker. Maar als ik uh, hiermee loop in Utrecht en Overweg, naar een of andere braille dreef, laten we eens een goed voorbeeld nemen. Dan kom ik echt in de buurt van het nummer waar ik wezen moet. En zeker op een vraagbare afstand. Uh, tunneltjes en kleine paadjes kent hij niet. Grote paden door parken kent hij vaak wel. Geen instellingen. Ik ga terug naar de instellingen. Instellingen. Knop. Tijd. Context. Nuls. Ik kijk even bij Pois bij de instellingen. Pois. Instellingen. Terug. Pois. Context. Snelle toegang. Getoonde categorieën. Snelle toegang. De snelle toegang. Snelle toegang. Context. Snelle toegang twee. Context. Nul dus dat zijn een aantal dingen die hij heel hoog in de lijst van POIS zet. Uh, en die kun je hier dus instellen welke dat zijn. Nou, daar zou je bijvoorbeeld uh, busstations en treinstations van kunnen maken. Dan staan die bovenin en dan kun je dus snel naar die snelle toegang toe. terugknop. instellingen, terugknop. snelle toegang, getoonde categorieën. Getoonde categorieën. Getoonde categorieën. terugknop. Ik zal hem wat langzaam zetten trouwens, dat is misschien wel handig, sorry. regels, spreeksnelheid, 30%, 25%, 20%. Telekom slots, eigen kussen, eigen kussen. Poys, Terugknop. getoonde categorieën, context. Dus hier kun je instellen wat er in die lijst van poi categorieën wel of niet getoond wordt. Eigen kussen, telekom slots, hotspots, tankstation, Papieren. restaurant, overnachting. Geldautomat. Nou, je kunt daar van alles en nog wat gaan maken en die eigen keuze. Restaurant. Telecomshop. Echt. Getoond. Echt. Ver. Telecomshops. Eigen keuze. Getoonde categorieën. Getoonde categorieën. Terugknop. Getoonde categorieën. Eigen keuze. Dus je kunt daar geen. Alle. Of eigen keuze van maken. Je kunt zelfs ook poois toevoegen. En Dat vind ik zelf niet echt fantastisch werken. Als ik uh, eigen punten wil toevoegen bij navigatie, doe ik, dan voeg ik die toe bij Ariadne. Dus dan draai ik uh, Navigon in de achtergrond en Ariadne eroverheen. En die houdt dan mijn favorieten bij. Die vind ik veel duidelijker daarin. Even kijken. Het. Oh my. Ja. Ik mag hier wel terug. De POIS Reality Scanner. Dan noemt hij die POIS op die je hier selecteert. Die categorieën. Die neemt hij mee uh, tijdens het lopen. Uh, dat ze ook op het scherm getoond worden. Nou, volgens mij is dit voor ons niet echt interessant. Ik ga terug naar de instellingen. Knop. Kijk. Police. Verkeersinformatie. Verkeersinformatie dat geldt uitsluitend voor auto's. Geluid. Algemeen. Geluid. Geluid. Daar kunnen we even naar kijken. Instellingen. Geluid. Volume. Geluid uit. Nee. Stem. Jan. Aankondiging van straatnamen. Geluid. Achtergrond. Een popbesturing. Uit. -modus, muziek. Nou, dat doen al die rare uh, navigatie-apps die vinden het belangrijk dat je de muziek achter kunt zetten. Uh, en hier kun je instellen of uh, het geluid zachter wordt, bijvoorbeeld als de, het geluid van de muziek zachter wordt als de navigon wat te vertellen heeft en dat de stem Jan is en dat hij ook stra uh, straatnamen uitspreekt. Nou, dat is voor ons wel handig. Instellingen terugknop. Hij spreekt dus geen zijstaten uit. Hij zegt alleen, ga uh, over 70 meter links de Olde van Barneveldlaan in. 10 procent, 15 instellingen, terug, instellingen, algemeen. Dan krijgen we een algemeen koptekstje. Top 1 van 5, algemeen. Oh, Dat is schijnbaar geen koptekst, algemeen. maar die moeten we intikken. Terug. Algemeen, Inheden. automatisch, automatisch. Nou, dat gaat over kilometers en miles. Maximum snelheden. Daar zul je lopend niet zo gauw aan komen lijkt me. Dat is dat verhaal waar ik het net over had. En dat is dat je je positie kunt doorschieten naar Twitter of naar Facebook. Daar kun je de downloadmodus instellen. En daar geef je aan dat je kaarten niet gedownload wil hebben. En ook niet aangeboden ter download als je met mobiel... Internet werkt. Dat spreekt voor zich. Oké, okay, ik ga terug. Instellingen, terugknop. Instellingen, instellingen, kop Instellingen, kop instellingen, kop Te geselecteerd. Extras, zes onderdelen geselecteerd. Extras, zes onderdelen. Het extra tabblad fietsen we even snel doorheen. Steentjes, liefst, treveter, panorama, fiem 3D, 9,99, kop dit. 4 euro. 4 euro 49 cent. Urban verdansen, 4 euro en ik, vrachtwagens en campusnavigatie, 79 euro en cent. Onder het mom van als je op vakantie gaat, dan kan het wat leiden, mag het wat kosten. Fresh Maps, ik stel op 44, 49 euro en 99 cent. Die Fresh Maps is een soort map, een soort kaartenabonnement voor, ik meen twee of drie jaar, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. En dat betalen eenmalig 44 euro voor. En dan worden ze steeds geüpdatet. Aankopen terugzetten. En hier kun je eventueel de aankopen terugzetten. Dat laatste heb ik nog nooit gedaan. Nogmaals, als je dus de T-Mobile Navigon Select versie gebruikt, moet je de functiepakket hier ook aanzetten. En dat kost 10 euro. Kaart, top, instelling, geslapmanager, meer, top, aankopen terug, 15%. Het meer tabblad. Hier staat niet zo heel veel spannend in. Uh, hooguit die route, daar kun, je punten, daar kun je punten in geven. En dan kun je zelf een soort route maken. Maar dat is een heel complex, ingewikkeld verhaal. En dat mag maximaal 22 punten uh, hebben. En je zou uh, dat via internet moeten kunnen laden, maar dat is mij gewoon niet gelukt. En niet alleen mij, niet overigens. Er zijn heel veel anderen die daar uh, steen en been over klagen. Dus misschien dat, dat dat ooit nog eens een keer goed komt, dat je elkaar ook gewoon routes kunt toesturen die je zelf gemaakt hebt. zou grappig zijn. Ik ga terug naar het kaartblad. Nou, ik wil bijvoorbeeld uh, navigeren naar het station hier. Nou, die kan ik ingeven als station, Den Dolder, maar ik kan ook naar de poys gaan. Die dubbel tikken, veeg naar rechts toe. Nou, dan komt nu dus eerst die poy in de buurt en zo. Dus ik kies even Poy in de buurt. In de hoop dat. Categorie. Terugknopen. Dus nu komen de lijst van categorieën. Categorie. Categorie. Tekstveld. Akenclosenlist. Alle categorieën. Tickstation. Parkeren. Restaurant. Overnachting. Veldwiltel. Bank. Winkelen. Luchthaven. Openbaar vervoer. Die doe ik dubbeltikken. Subcategorie. Categorie. Terugknopen. Veg weer naar rechts. Subca subcategorie. Akenclosenlist. Alle categorieën. Intercitystation. De station. Nou, dus dat kun je vrij snel via Poison bij het Intercity-station komen. intercity station. Ik tik hem dubbel. Tekstveld. Bewerkt bestemming. Subcategorie. Terugknop. Ik veeg naar rechts. Oké. Oh. Knop. Oh. Station Soest-Zuid. Pijpelaan. 5,3 kilometer. Station Hollandse Rally. Vuurse 5,4 kilometer. Station Soest. Station zo sterk. Even kijken of ik station de dolder gemist station. heb. Station Bildhoven, station de dolder, boldersweg 148. Ah, Oké, okay. die wil ik hebben. Ik tik hem dubbel. Bestemming, terugknop, navigatiestad. Station de dolder, boldersweg 148, 3700 navigatiestad. Nou, ik zal hem even starten, kijken of hij wat doet. Meestal niet. Er is geen GPS-signaal beschikbaar. De navigatie wordt automatisch gestart zodra de GPS-ontvangst voldoende is. Nou, dat is uh, duidelijk, ik zit binnen. Uh, je kunt dus op deze manier adressen ingeven. En het lopen met Navigon. Dat ga ik, als het goed is, volgende week doen. En dan komen de opties ter tafel die we dan uh, uh, tot onze beschikking hebben. En dat zijn er niet zo heel erg veel overigens, maar het, uh, het loopt wel grappig. En ik heb het denk ik vorige week ook gezegd, ik kan uh, zonder Navigon op een heleboel plaatsen niet komen. Ik zeg niet dat ik met Navigon overal kan komen, maar het helpt me zeker om um, te navigeren. En ik loop wel eens fout, dat gebeurt wel, maar nou, over het algemeen gaat het toch echt uh, vrij goed. Oké, okay, vragen. Ja, ik heb twee vragen Dirk. Ik hoorde het bij jou ook gebeuren als je uh, in een, uh, je komt dus binnen in het uh, tabblad uh, wat kaart heet, het meest linkse tabblad. Als je daar doorheen loopt uh, dan gaat dat allemaal heel goed. Ben je even in andere tabbladen geweest en je gaat weer terug, dat hoorde ik dus bij jou net ook gebeuren, dan is die ineens heel erg traag geworden de iPhone en reageert traag. Um, heb jij daar een idee van wat dat zou kunnen zijn? En mijn tweede vraag gaat over het volgende. Uh, jij plande je, dus je reis naar Den die had je bestemming gekozen. Dan kom je in het scherm waarbij uh, de eerste knop uh, navigatie starten is. En daarna zie ik vaak een aantal ja, het lijken wel keuzes. Dan zie je station Den Dolder en veeg je door, dan hoor je weer station Den Dolder en misschien nog wel twee of drie keer. Ik vroeg me af of dat inderdaad verschillende routes zijn en of je dan eerst een van die routes moet aantikken en dan pas uh, op navigatiestart uh, dubbeltikken. Maar je moet even met de moeire... Tom en Dirk, volgens mij is dat inderdaad zo en ik heb allebei de pakketten zelf ook, de TomTom Tom en de Navigon, de gekochte versies. Ja, volgens mij bedoelt Niels wat Tom inderdaad zei. Hij kan meerdere routes en dan kun je dus daar nog een route selecteren. Uh, volgens mij is het zo dat als je start navigatie tikt dat hij gewoon de bovenste pakt en als je uh, een van die andere routes dubbeltikt dat hij dan die route pakt. En wat je daar vaak ook nog bij ziet staan is uh, tankstation en dat soort dingen op 200 meter. En dat zijn dus die snel uh, poys die je kunt instellen bij instellingen poys. Ik ga even terug naar dat uh, tabblad. Wat je daarover zei. Dan ga ik even naar extra toe. Daar rommel ik wat. En ga terug naar kaart. Ja, nu, nu staat die navigatie in de kaart. Want hij heeft toch nog wat gevonden. Nee, ik vind het wel meevallen qua snelheid. Uh, zo af en toe heeft hij het overgezet. Zo af en toe heeft hij dat inderdaad. Nou, je weet nooit wanneer het ding uitgekletst is. Zo af en toe heeft hij dat inderdaad, dat hij heel traag reageert. Maar ik vind het bij deze versie uh, meevallen. Oké, okay, als we van de, van de week elkaar treffen op kantoor, zou ik wel even laten horen wat hij bij mij doet. Want bij mij is dat verschil erg groot. Het is wel beter geworden. Uh, een paar versies geleden kon ik dan eigenlijk nauwelijks nog uh, iets aantikken. Oké, okay, uh, het is dus. Uh, het is dus blijkbaar wel zo dat als je die verschillende mogelijkheden van routes voorgeschoteld krijgt dat er voor iemand die kan zien meer informatie staat dan dat wij horen, want ik hoor inderdaad alleen maar zeg maar de bestemming. En verder eigenlijk niks. Ja, soms ik heb het hier wel eens geprobeerd, een tijdsverschil. Dus dan geeft hij een route naar uh, uh, station Lelystad Centrum en dan zegt hij 25 minuten en veeg ik door, dan hoor ik 26 minuten of een iets langere afstand. Uh, dat is dus de informatie die iemand die kan zien ook uh, alleen maar op het scherm ziet? Ja, volgens mij wel. Volgens mij is daar... Uh, uh... ...staat er verder op voorzien ook geen informatie bij. Ik kan het nog eens een keer navragen, maar ik dacht van niet. Oké, okay, uh, ja, dan, dan uh, jij gaat met beide lopen. Je kent ook beide. Heb jij een voorkeur voor uh, een van de twee uh, pakketten? Uh, dat varieert een beetje per versie. Dat is wel lastig met, met heel veel apps. Uh, ik vind Navigon wat makkelijker instellen dan TomTom. Uh, aan de andere kant, bij de latere updates... Uh, nee, bij, bij de eerste versies van TomTom was het heel lastig om uh, adressen in te typen. Dat vloog echt alle kanten op met het toetsenbord. Dus toen heb ik uh, Navigon erbij gekocht. En bij de later updates van TomTom is dat beter geworden. Um, wat ik bij Navigon soms wel en soms niet heb. Dat is heel raar. Ik heb geen idee wanneer wel en wanneer niet. Is dat ik een... Uh, geschreven route kan bekijken. Dus uh, loop 400 meter door de Pubstraat, sla dan naar rechtsaf de Pubstraat in, loop 800 meter en sla dan naar linksaf een andere Pubstraat in en eindig op de Huppeldijk. Dat heeft TomTom Tom altijd wel, dus dat zou voor TomTom Tom spreken. Qua prijs maakt het eigenlijk niet zo heel erg veel uit. Uh, het ligt tussen de 50 en de 69 euro. Volgens mij gooien de jongens gewoon afdoen dingen ding in de reclame of in de aanbieding als het uh, als er weer een nieuwe versie is of zo, of als er andere concurrenten weer wat spannends hebben gedaan. Die prijzen variëren nogal eens een keer. Dus nee, volgens mij maakt het niet heel erg veel uit. En met lopen ook niet de aanwijzingen zijn ongeveer even goed. Ik, ik denk dat ik een lichte voorkeur voor Navigon heb, maar dat kan ook gewoon een gewenning zijn. Oké, okay, dankjewel. Nog andere vragen over Navigon? Oké, okay. ik zie al een stukje wat ik weer vergeten was. is dat we eind november, een, eind december, een uh, aantal voice chats gaan overslaan. Omdat we er simpelweg niet voldoende mensen voor hebben. Uh, bij de laatste cao onderhandelingen zorg uh, heeft men bedacht dat uh, wij alle vakantiedagen en overuren moeten opmaken. Dit jaar. Dus dat houdt in dat een aantal mensen gewoon echt uh, half december tot half januari gewoon vrij zijn. ...omdat je anders je overuren niet opmaakt... ...en ze worden niet meer uitbetaald... ...en ze pakken ze dan gewoon af. Nou, dat is natuurlijk heel gemeen. Maar oké, okay, um, ik heb niet meer de data in mijn hoofd... ...jij riep ze gisteren even heel snel, Tom, weet jij ze nog... ...welke we dus niet een voice chat hebben. De vrijdagen dat er geen voice chat is... ...dat is op 21 december, op 28 december en op 4 januari. Ja, dat waren ze. Dat zullen we ook nog even in de area's rondsturen... Uh, het, het is jammer, maar... We kunnen ze gewoon echt niet rondkrijgen. Sorry. Maar na 4, uh, 4 januari gaan we met vrolijke moed weer verder. Dat mag gelukkig wel. Het, het, het idee mag blijven voortduren. Daar ben ik wel erg blij mee. En dan draait het bijna alweer. Ja jongens, het gaat uh, hard. Uh, wat was jouw vraag, Kees? Uh, mijn vraag was... Ik heb niet die Navigon van T-Mobile. Ik wil dus zo'n programma kopen, wat ik wil weten, welke moet ik aanschaffen, die praat op de loopmode, maar dat je hem niet in je hand op straat hoeft te houden, maar dat je hem gewoon met scherm uit, in je broekzak kan stoppen en met een oortje in je oor, zodat men niet ziet dat jij met een iPhone loopt te zwalken. Welke moet ik dan hebben of functioneren die dingen niet met het scherm uit? Dat was mijn vraag. Ja, ze functioneren allebei prima met het scherm uit. En um, je kunt ze ook allebei gewoon in je zak hebben. Dat maakt uh, niet uit. De nauwkeurigheid is, is iets minder groot als dat je hem in je hand hebt. Um, en ik denk dat je nou volgende week na de loopdemo die ik uh, hoop te kunnen lopen... Uh, ...je een gefundeerd oordeel kunt vellen daarover. Het, het maakt niet zo heel veel uit, wat ik net ook al zei. Je zou je door de prijs kunnen laten leiden, maar dat scheelt ook niet zo gek veel. Misschien dat Navigon af en toe een beetje zwerveriger is wat Tom zei met zijn onderdelen en met zijn menu's. Nou dat zal ik volgende week ook laten zien. Dat is wie zegt van ja, soms doet hij dat wel en soms doet hij dat niet. Dus uh, echt nu zeggen van nou die is beter of die is minder, nee dat kan ik echt niet. Oké, okay, dan wacht ik nog een week, af. Ja. Ga ik nu verder met luisteren. ...veraf in een andere kamer, want ik ben een iPad aan het terugzetten. Ik heb hem geprobeerd te jailbreken, maar het is me niet gelukt en er zit nu allemaal troep op. Dus ik ga weer even de standaardinstellingen terugzetten. Dat is een mooi plan. Oké, okay, dan gaan wij verder met Tom en One More Thing. Oké, okay, One More Thing. One More Thing is uh, een website van een aantal uh, Apple-fanaten... Die dus ook heel veel informatie verzamelen en er stond ook een mail in het voice-over forum waar iemand schreef, ik ben even de naam kwijt, die zei van je kunt misschien ook in verband met de, de problemen van, uh, van Xander in iOS 6 misschien eens contact met hen opnemen, want zij hebben zelf nog een goede contacten met, uh, met Apple-corriveeën. Um, de website is op zich, ik heb net nog even gekeken, ook goed toegankelijk, maar ze hebben een appje gemaakt en ik wou dat toch, dat is volgens mij een paar weken geleden al even genoemd in het voice-over forum. Maar voor de, de mensen die heel veel van Apple willen weten en ook altijd op de hoogte willen blijven van de nieuwtjes, is de app misschien wel erg leuk. Hij heet OMT van One More Thing. Ik hoop dat dit hard genoeg is, want ik heb iets aan mijn instellingen moeten veranderen. We noemen het maar even zo. Oké, okay. account. OMT. Account, bovenin is de knop account. Um, je kunt een inlog maken voor de website. Ik heb nog niet echt kunnen vinden waarom dat nodig is, maar ik vermoed dat je dan zelf kunt posten op het uh, forum dat ook op de website staat. Onderin hebben we een aantal knoppen. Hoop ik. Ah, over. Dan lijkt het niet op. Account. Vergeet. Oh, ik zat nog in het account. account. Um, onderin heb je een aantal knoppen. Geselecteerd. Nieuws. Nieuws. Knop. Podcasts. De podcasts. Community. Knop. De community. Dat is het forum. Boekmarks. Boekmarks. Daar kun je dus dingen boekmarken die je leuk vindt. Multitask. En multitask. Heb ik nog niet naar gekeken, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb ook geen idee wat dat precies inhoudt. Maar we zitten nu in het tabblad Nieuws. Account. Knop. Bovenin staat de knop. Daar kom je bij accountgegevens en nog wat meer gegevens uh, over, uh, over de app. Nieuws. Apple herschrijft Samsung excuses. Afgelopen week moest Apple publiekelijk excuses maken tegenover Samsung. Een Britse rechter legde de maatregel op omdat... er Ik zal hem even stoppen. Ik moet even naar de, de snelheid woorden. kijken. Tekens. Woorden. Regels. Kopregels. Spreeksnelheid. 35 25%. Hier kun je vandaag een iPad mini kopen. Het is zover... Vandaag is de Dit zijn dus allemaal nieuwsjes. Op het moment dat je op zo'n nieuwsitem klikt, krijg je meer informatie en kun je eventueel ook reageren iPad mini, de bevindingen van iFixit, e bij elk nieuw product dat Apple aan ons voorschotelt staan we versteld van de eenvoud en het stijlvolle design. Nou, okay. Interessante punten uit Apples jaarverslag, zoals elke grote onderneming in de VS, heeft Apple de plicht om het reilen en zeilen binnen het bedrijf elk jaar samen te vatten in een jaarverslag. Nou, dat zijn... IOS 6.0.1 is uit, 6.1 in beta, zojuist is IOS 6.0.1 uitgebracht. De update bestaat uit een reeks verbeteringen en bugfixes. Zo is een bekend probleem opgelost waarbij er soms storing over het on-screen toetsenbord te zien was op de iPhone 5. En de rest, en de rest. Um, dit, dit wijst zich eigenlijk vanzelf. Uh, qua tijd zal ik het niet al te lang maken hierover. Het is een gratis appje trouwens. Wat ik erg leuk aan vind is... Geselecteerd podcasts. Het tabblad podcasts. Geselecteerd podcasts. Zij verzorgen ook een tweewekelijkse podcast. En die zijn ook heel makkelijk te beluisteren via dit appje. Podcast. Podcast. 274, in de biografie van Steve Jobs staat te lezen dat hij een uniek zelf ontworpen jacht liet bouwen in Nederland om samen met zijn gezin de wereld over te varen. Helaas heeft hij de ingebruikneming van het schip genaamd... Nou, en de rest, um, Als je hier op klikt krijg je een videootje, weinig tekst. met podcast in de autoplay. Knop. En je hoort dus, deze knop is niet goed uh, gelabeld, maar je hoort play, dus nou, nou, dat wijst zich dan eigenlijk vanzelf, dan gaat hij afspelen. 273 Twee dagen na de vorige speciale uitzending gaan de lampen weer aan in studio Status single voor een reguliere on -life. Dit keer is Mio Lucassen, hoofdredacteur van Macven, Te gast om te vertellen of we ons nou echt zorgen moeten maken over malware op de Mac ik zal, even e moeren. ik zal even dubbel tikken Abonneer je gratis. Terug, knop Daar heb ik dus op wie het morgen klikt Podcast 273 Image podcast window top play knop. Nou dit is dus de play knop, die zal ik even indrukken Hervat wat afspelen? Oh, start opnieuw. Start opnieuw. Dat is heel netjes, want ik had natuurlijk even stiekem gekeken vanmiddag. En uh, hij vraagt dus of ik verder wil gaan met uh, afspelen, maar ik start nu opnieuw. Een nieuwe Mac iMac, een nieuwe MacBook, een nieuwe iPad. Een compleet nieuwe iPad Mini. Het kon afgelopen dinsdag niet op. Um, hier gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben in deze OMT Live. En om al dit Apple nieuws een beetje te relativeren, gaan we het ook nog eens hebben over malware. Kortom, genoeg gesprek, stop voor deze OMT Live. Oké. Okay. Nou, hier vind je dus heel veel informatie in de vorm van podcasts. Ik, ik kan niet anders zeggen dan dat je hier veel, heel veel te luisteren valt. Ook de keynote of de aankondiging van um, IOS 6 en de nieuwe apparaten van een paar weken geleden hebben ze ook live op de website gestreamd. Um, en daarbij zaten ze zelf in Madurodam, dat hadden ze gedaan omdat het nou eenmaal zo leuk was. Want er zou tenslotte ook een uh, iPad Mini worden aangekondigd. En um, naast dan uh, het feit dat ze de, de, de Apple Stream kopieerden... Uh, ...hadden ze dus zelf ook nog commentaar op van alles en nog... ...wat een voorgesprek en een nagesprek. Ik kan niet anders zeggen dat ik dit best wel heel erg leuk vind. Uh, terug. terug. En dan, ja, eigenlijk heb je... Community. Als je naar de community gaat... Forum. Heb je het forum... Oeps, Ja, en dat gebeurde mij vanmiddag ook. Dan word ik eruit geknald. Uh, dat zal dus wel een fout in de app zijn of iets te maken hebben met iOS 6. Uh, maar misschien is dit ook een teken om, uh, om het hierbij te laten. De app is verder gewoon heel erg leuk voor de mensen die geïnteresseerd zijn in heel veel informatie over Apple. Dat was hem. Vragen. Dan neem ik het stokje weer over. En dat gaat over de update van nu.nl. Het wordt een uh, iets minder vrolijk stokje als wat uh, Tom te had volgens mij. Um, de tussenhaakjes oude app van nu.nl is redelijk toegankelijk. Uh, je moet alleen de tabbladen onderin een uh, eigen label geven. Nou, dat ging allemaal uh, hartstikke keurig. Nu de nieuwe app van nu.nl. Ik ga even de Navigon, uit, mijn Navigon even uit, de uit de app kiezer halen. Dat doe ik omdat hij in de achtergrond kan draaien en dan weet ik nooit of het locatievolgen aan blijft staan. Als dat wel zo is dan vreet dat echt batterijen. Dus ik druk twee keer op de home toets. Die doe ik dubbeltikken, die doe ik dubbeltikken en vasthouden. Opsweziging. Ik tik hem nog een keer dubbel zonder vasthouden en dan is hij weg. En, en nou, als ik die dubbel tik, dan gaat hij ook weg. Opa, ik weet niet waar ik. Zo. Double. Sluit app kiezer. kiezer. Nu.nl. De oude app heet nu en de nieuwe app heet nu.nl. De iPad versie is een echte update. En de iPhone versie is een nieuw programma. Waarom ze dat hebben gedaan, ik weet het echt niet. Uh, misschien waren ze zelf ook niet helemaal jovel en blij met de iPhone versie. Dat ze gedacht hebben dat de oude versie nog even moest blijven bestaan. Hetzelfde wat 9.292 heeft gedaan. Geen idee. Ik tik hem dubbel. En hij komt naar voren. Ik krijg een toolbar icon menu. Dat is een lijst van categorieën waar je uit kunt kiezen. Ik veeg naar rechts. No. Dat is een ongelabelde knop. Die zit op heel veel schermen en die gaat terug naar dit scherm. Naar het voorpagina scherm. Dus die moet je dan... Er is geen verbinding. mogelijk met N. Namelijk controleer je verbinding of probeer het later nog. Er is geen verbinding. Oké. Okay. Knop. Nou, we gaan even kijken of het zonder verbinding lukt. Even kijken of ik netwerk heb. Dat zul je altijd zien. Dat blijft een raadpunt van iPhones. Dat je af en toe even geen netwerk hebt. Nog steeds niet en nu is hij weer blij en ga ik terug naar nu.nl via de app kiezen in, in, icon menu. ik veeg naar rechts knop. de ongelabelde knop voor de voorpagina het toolbar icon account 9,0 graden C. 7,4's. 337,04. TV-Gids. De Algemeen. Complex. En krijg ik gewoon de artikelen. Ruim half vvd stemmers spreekt van kiesersbedroog. Die kan ik dubbeltikken. Die van jij niet zich omkopen door projectontwikkelaar. Nou, nou eens kijken. Toal bij Knop. Knop. Toolbar icon favoriete, knop. Kan jij zich omkopen door projectontwikkelaar? En daar kan ik met twee vingers naar beneden schuiven en gewoon, of naar beneden vegen hem direct lezen. Ik tik op de terugknop. Of bars. toolbar icon bed. knop. Toolbar icon menu, knop. En kom weer op de voorpagina terecht. Als ik naar een bijvoorbeeld tech rubriek wil, dan dubbeltik ik de toolbar icon menu... Katerne noemt hij dat. Ik vind het een uh, mooie term. Daar tik ik. Tech aan. Tech. Zo, dat was in één keer goed. Tolbaar uit het menu. Knop. Ik krijg daar de menu-knop te zien. Knop. En nu hoop ik. Gratis van die van je naam iets zeggen op FaSIBOL. Apple plaatst excuses aan Samsung in Britse klanten. Zoveelste gerucht over FaSIBOL telefoon. En dat, dat Apple dat domineert ook het nieuws helemaal. Ze wordt helemaal plat geschreven, maar goed, dat terzijde. Hier krijg ik dus de techartikelen en dat werkt hetzelfde als de voorpagina. Je kunt ze dubbeltikken en dan kun je ze lezen. Nou, zo so far is so het goed. Um, dit werkt allemaal, denk ik, redelijk soepel. Ik ga naar de voorpagina terug. 15 uur, 2 of 3 bars tot 2 mobiele. Raatjes van je na knop. Tool bijna nu kom. Tol bijna katternen. Wij zeggen foto's in uw journal. Je hebt daar nog een wijzigknop. Fotowijzigen knop. Die doe ik even dubbel tikken. In, in dat katernenverhaal. Foto's. In museum journaal. Top 10. Mappingen. Voor pagina. En daar kun je de volgorde wijzigen. Nieuwe stosjes. En soms staat er een slepende knop achter en soms niet. Dus als ik die nu dubbeltik en vasthoud. Dat werkt niet hier. Ik doe gewoon dubbeltikken. Nee, deze kun je dus niet van volgorde verschuiven. Kateren, knop, foto's, netmuzium, top 10, top 10, verkiezingen 40, schuld bij en lees wat filters. Nieuws, economie en sport. Met filters. Nieuws, economie en sport. Nieuws. Binnenland, buitenland. Met filters. Met filters. Daar kun je helaas ook niet bij. Uh, dus dit scherm heb je gewoon verder niks aan. En je kunt alleen maar klaar typen. Zes, uh, klop. Weisigen, klop. Dan kom ik weer terug bij de katernen. Ik ga daar naar de... Voorpagina. En oh. zitten ook wat knoppen onder deze toolbar. Bijvoorbeeld deze, dat is het weer. 9,0 graden C. En dan begint hij tot je stomme verbazing gewoon in het Engels te praten. Uh, dat is een klein bukje, dat is makkelijk op te lossen. Dat is weer zo'n rare taalwisseling. Daar staat dus een definitie dat nu de volgende taal Engels is. En op het moment dat ze die definitie weghalen, dan praat hij wel in het Nederlands. Wat je ook kunt doen is je taal op Nederlands. Nederlands zetten. Zit op 30%, zit op 40%. en dan is het best een mooie tabel die allerlei gegevens over het weer geeft uh, die talen in de rotor zetten dat doe je bij uh, instellingen algemeen, toegankelijkheid, voice over en dan de taalrotor <coughs> daar krijg je de wereld aan talen te zien en daar kun je dus Nederlands dubbeltikken. En nog een taal moet je dan dubbeltikken, bijvoorbeeld Nederlands-Engels. Dan heb je dus taal in de rotor staan. Dan kun je met de rotor naar taal draaien als die in het Engels gaat praten. En kun je met één vinger naar boven naar beneden naar Nederlands vegen. Die heeft een widget close button. Een widget dat is een klein soort programmaatje. Die sluit ik. Dan de toolbar icon account. Daar ga ik naar rechts vegen. Het account dat is voor het geven van reacties. De iCloud vinden zij een grote verbetering. Dat je dus je instellingen op je iPhone kunt maken. En op je iPad mini blijft die gelijk. Nou, dat spreekt denk ik voor zich. Ik kijk even naar die... Nieuwsalerts. Nieuwsalerts. Kijk, terugknop. Daar veeg ik naar rechts. Notificaties. Nieuwsalerts. Ontvang notificaties voor belangrijk nieuws. Nieuwsalerts. Ontvang notificaties voor belangrijk nieuws. Schuipelknop. Hier ja. staat er twee keer. Ik de van instelling te wisselen. Uh, Onder aan ieder artikel staat een soort uh, filter over, of een filteroptie ding waarbij je hem in je nieuwsalerts zou moeten kunnen opnemen. En de filter, de lijst van filterdingen die staat gewoon in je katernen, daar loop ik straks even heen. Maar voor zover ik tot nu toe gezien heb is dat aanzetten van die filters niet toegankelijk. Of ik moet er per ongeluk toch in geslaagd zijn er een aantal aangezet hebben die ik niet heb gezien. Dat is wel een beetje een rare constructie wat ze daar doen. Ze hebben een toolbar Icon account hier rechtsbovenin staan om naar het account toe te gaan. En als je die dubbeltikt gaat hij naar links toe en dan wordt hij een terugknop naar het menu. Tje. Daar heb ik de katernen. Voor het algemeen kon ik overleg nieuws de verkiest. Schild mijn en lees mijn en. Lees later mijn filters. Mijn filters? Mijn filters tolbaar maken menu. En. Knop. Wijzigen. Knop. Je hebt nog geen filters ingesteld. Filters kun je toevoegen door op een trefwoord onder filter nieuws over bij een bericht te tikken. Handig. Want zo kan je per onderwerp alle berichten bekijken. En wat daar een beetje... Oh. Ja, dat vinden ze echt prachtig dat ze dat voor elkaar hebben. Uh, wat ik net al zei, als ik een willekeurig artikel pak... Dan doen we... Nee. Economie. aan pak ik het bovenste artikel. Loopt op. Kijk, dat spreekt ons deel dan weer aan. Dit kan ik lezen. Hop, hop, hop, hop, hop, hop. Het aantal personen en En die filter nieuws over zou ik moeten kunnen... ...het aantal... Per... ...nou. Filter. Dubbeltikken. Filter en dan gebeurt er gewoon niks. Misschien dat er visueel een, een aantal filters ergens komt. Ik weet het niet. Maar ik kan zelf geen artikelen filteren. Dat vind ik jammer. Kort samengevat. Het lezen van nieuws gaat wat mij betreft prima. Het bekijken van het weer is een beetje lastig. De tv-gids is ook iets ingewikkelder geworden. Daar heb ik nog niet heel erg veel uh, nagekeken. En uh, grote plus vinden zij dat de filters en de instellingen via iCloud naar andere iPads of iPhones meegenomen kunnen worden vragen? Ja, ik heb een, een, een, een opmerking over, voor degenen die belangstelling hebben voor aandelen. Naast de uh, punt files, daar staat een heel groot getal. Ik, ik dacht, nou, is dat nou voor getal? Maar dat is een. Uh, dan krijg je uh, AIX, en weet ik wat, dat heet Stockaccount uh, of zoiets, weet ik veel. niet. Stock is het aanbedelen. Uh, dat is één. Het is mij ook niet gelukt om filters uh, aan te maken. Dat is me niet gelukt. En die tv-gids heb ik nagekeken, gekeken, maar dat is ook een beetje. Uh, aanmerkelijk ingewikkelder geworden naar mijn idee dan, dan in de oude app. Dat is uh, niet echt leuk vind ik. Ik zag dat het echt een, een, een nieuwe app was, dus geen update um, ik, ik, als ik dit hoor denk ik van nou zou ik hem eigenlijk wel installeren um, heb je enig idee Dirk, uh, hoe lang en of je die oude nog wel kan blijven gebruiken? Geen idee uh, je kunt hem nu nog wel gebruiken Um, de mensen van nu.nl zijn redelijk benaderbaar. Uh, dus ik ga uh, ze gewoon bellen of mailen of allebei. Om te kijken of ze een aantal... Ja, vaak zijn het hele kleine dingen die het gewoon niet doen... Uh, toegankelijk zouden willen maken voor een volgende update. Ja, het is zo dat de, de app werd gemaakt door een, uh, ja, iets van peperzaken, geloof ik, als ik het goed heb onthouden. En uh, dat, dat maken van, het ontwikkelen van die app is in de andere handen overgegaan. Dat is namelijk in handen van Sanoma. Uh, en uh, die hebben dat dus helemaal binnen huis nu gehouden, want nu is geloof ik ook iets van Sanoma. Dus uh, ja, ik weet niet of ze nog zo toegankelijk zijn om uh, uh, uh, uh, Bugs te verhelpen als ze waren. Dat is de vraag. Gaan we gewoon proberen. Uh, ik begrijp dat, dat uh, jullie hem beide hebben uh, geïnstalleerd. Uh, verdwijnt dan de andere Nu-app of komt hij ernaast te staan? Hij komt er gewoon naast te staan. Oké, okay. uh, heet hij ook hetzelfde of uh, is het duidelijk welke app je start? De, de oude, app, oude app heet Nu en de nieuwe heet Nu.nl. Dus dat is wel duidelijk. Oké, okay, dankjewel. Oké okay, Tom, dan uh, krijg jij hem weer voor... Uh, zelfzorg ik ben heel benieuwd zelfzorg ja. zelfzorg is ook weer een website op zelfzorg vind je van alles over gezondheid en over allerlei hoe zei Wim Sonnevelt dat vroeger over enge ziektes. Um, ze hebben dus inderdaad ook een app en volgens die app zou het mogelijk moeten zijn om medicijndoosjes te scannen uh, even kijken ik heb hier een doosje geen idee wat daarin zit het probleem met scannen is natuurlijk altijd, sorry ik zat wat van de microfoon weg, is de cameravoering van hoe, hoe is mijn afstand en uh, uh, is de belichting goed. Um, ik heb het een aantal malen geprobeerd en toen werkte het en we zullen kijken of het nu ook gaat werken. Meteen al een restrictie, de medicijnen die je ermee kunt scannen zijn alleen de medicijnen die niet op recept verkrijgbaar zijn. Dus de medicijnen die je gewoon bij de drogist kunt kopen. Prismo. Zelfzorg. Zelfzorg. Koppeling. Oké, okay, bovenin een koppeling die niet toegankelijk is. Ik moet mijn iPhone even omdraaien. Er hangt een draadje. Zoeken. Koppeling. Producten. Koppeling. Ziektes. Bezocht. Koppeling. Gezond. Koppeling. Je hoort ook, ze zit gewoon op de website. Ik heb wat van die koppelingen geprobeerd en die werken gewoon. En er zit dan bovenin ook nog een terugknop. Info. Koppeling. Aromen left. Ionricht. Dan kun je voor en achteruit uh, eigenlijk over de website of wat je dan ook hebt gescand. Barcode. Knop. En nu zullen we eens kijken of het gaat werken. Dus um, product. Onderin zit nog een, een knop scan product. Uh, maar die heb ik helemaal nooit werkend gekregen, maar de barcode dus wel. Barcode. Knop. En we gaan het gewoon weer proberen. Terug, knop. Ja, Dirk. Het is hier vrij donker. Dus het zou maar zo kunnen dat het ook dit keer dus inderdaad niet gaat lukken. Um, ik had deze app gekregen via iemand um, die had de app aangeraden gekregen... ...als zijnde best redelijk werkend van onze collega's. Maar tot mijn grote spijt moet ik zeggen... ...dat het waarschijnlijk te maken heeft met het licht. Ik zal even proberen hier wat dichter bij de ruimte gaan zitten. Hij is gratis hoor, dus je kunt de app eventueel ook zelf eens uitproberen. Um, ik probeer natuurlijk nu ook de barcode te vinden. Nou, het is, uh, het is triest. Ik kan natuurlijk nog wel zes doosjes proberen. Maar dit gaat eigenlijk, zeker onder deze omstandigheden waar ik hier nu zit, niet werken... En uh, het enige waar je de app dus eigenlijk echt wel uh, voor kunt gebruiken is om wat, wat makkelijker door de website van zelfzorg te navigeren. Maar dat is dan, dan eigenlijk ook het enige. En, nou ja, wat ik net al zei: soms doet je het wel. En uh, ik kan ook niet echt precies nagaan waar het mee te maken heeft. Ik heb ongeveer, want ik heb dat uitgetest met, uh, met iemand die kon zien... de goede afstand uh, tot het uh, uh, doosje met mijn iPhone wel kunnen vinden. Dus ik weet wel uh, hoe ik het beste kan scannen. Maar het werkt gewoon waarschijnlijk hier nu niet... omdat de, de, licht, uh, de lichte opbrengst hier op dit moment... het is hartstikke donker hier in Lelystad... de lichte opbrengst te, te klein is. Nou, dat was uh, kort maar hevig... Staan die barcodes op die doosjes altijd op dezelfde plek, Tom? Ik heb een aantal doosjes hier liggen. En uh, uh, bij uh, bijna allemaal staan ze op dezelfde plek. Er was één doosje waarbij die op de punt stond. En bij de andere doosjes stond die allemaal op de smalle zijkant. Bij de zijkant of op één van beide? Op slechts één zijkant. Dat maakt het ook nog even wat minder uh, makkelijk. Ik kan ook nog even proberen om hem... Uh, Terwijl jij de microfoon heeft, hebt, nog even die uh, de scan knop te proberen. Maar uh, voor, voor de rest, uh, ja. Nou ja, wat ik al zei. Uh, de, de app kun je wel gebruiken om een beetje redelijk over de website te surfen. Maar dat scannen, dat is gewoon, dat blijft een gok. Maar misschien heb ik iets gemist hoor. Uh, wat kun je hier nou mee als je die code wel vindt? Alleen uh, de naam van het product, of krijg je dan ook. De bijsluiter te horen, want dat zou op zich nog wel aardig zijn. Ja, sorry uh, Ruud, ik ben gewoon niet exact. Uh, wat je krijgt te horen is de naam van het product, de ingrediënten uh, en, en de, de bijsluiter. Oké, okay, nou ja, dat is dan, dan is het wel de moeite waard om het te proberen, want dat kan nog wel eens handig zijn. Ja, klopt. Ik zie dat we inmiddels uitgegroeid zijn tot 15 mensen in de chat. Leuk, gezellig, welkom en zo. Ja, dit soort scandingen, dat, dat, dat gaat nog wel beter worden, denk ik. Dat staat nu allemaal nog redelijk in de kinderschoenen. En um, het gaat wel zo worden dat op een gegeven moment hij wel echt gaat herkennen dat er een barcode staat. Maar dan moet wel iemand die ontwikkeling gaan doen die uh, specifiek voor blinden en slechtziende dit wil doen. Want een ziende kan uiteraard gewoon zien waar een barcode staat. En hij ziet ongetwijfeld een plaatje van die doos voorbij komen... Uh, als je scant. Dus dan is dat een stukje makkelijker. Ik heb daar zeker wel vertrouwen in. Nog andere vragen? Hoe ver moet je het product eigenlijk afhouden van, de, van het uh, iPhone? Uh, dat is ongeveer 15 centimeter. En uh, hij zei net ineens plop en wat ik nu op mijn scherm heb... Malox, kopniveau niveau 1. Malox, afbeelding. Download, originele, best later, koppeling. Malox, kopniveau 2. Maalops bij brandend maagzuur en zure oprispingen. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar bij apotheek en drogist. VK, JPG, afbeelding, Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, één kouwtablet steeds één uur na elke maaltijd en voor het slapen gaan goed fijn kouden. Samenstelling. Eén kouwtablet bevat al overeenkomend met aluminium. Verpakking, losje met 20 of 40, vorm. Tablet. Kleur. Wit. Fabrikant. Kenvarm Left, aromenleft. Aromenricht, barcode. Oké, okay, dat is het dus. En je kunt in dit geval de bijsluiter downloaden. Dat kan ik zo nog wel even proberen. Maar hij heeft het dus toch ineens gedaan. Ja, hier heb je dus echt wat aan. Dit is wel leuk. Ja, zeker. Die inhoud, daar word je echt heel vrolijk van. Zeg maar, die wil ik ook, die snoepjes, voor het slapen gaan. Is dit, als dit klaar is, mag ik dan nog iets over nu vertellen? Zo direct eventjes vlug. Ja, maar ik denk dat we hier wel mee klaar zijn. Ik probeer nog even die download te doen en kijken of die inderdaad leesbaar is. Oké, okay, het Brandt los. Ja, je hebt een item, uh, staat naast die aandelen. Dat item het heet 0 live. Waarom die 0 is, weet ik niet. Uh, als je daarop klikt, dan krijg je ongeveer uh, 93 uh, of 95, weet ik veel wat, voetbalclubs. Uh, of misschien ook wel andere sportverenigingen, dat weet ik even niet precies. En van al die clubs kun je dus aanklikken uh, als je daar notificaties van wil. Dus het is nu 2-1 of het is nou 5-0 of het is nou weet ik veel wat. Daar krijg je pushbericht over. Oh, die kun je dus wel aanzetten. Dat komt bij de oude app volgens mij ook. Nou, dat weet ik wel zeker trouwens. Oh nee, daar moest geloof ik de NU Sport app voor hebben. Nou, die zullen dus ze dan nu al geïntegreerd hebben. Het uh, blijven leuke dingen. Er staat overigens NU Live. En niet NU Live, denk ik. Oké, okay. uh, dan ga ik me eens even tegen Google Search aan bemoeien. Ik pak de microfoon. Nee hoor, ik heb hem nog even. Ik heb uh, op de download download bijsluiter geklikt en dan komt hij inderdaad. Um, het enige wat je ziet, en dat hebben we al eens eerder over gehad met pdf en ook, dat de hele bijsluiter één regel is. Dus als je veegt dan... 300 hoe wordt maar bij informatie voor de patiënt, Maalox gedeponeerd symbool, Koud tabletten, algodraad, overeenkomend met aluminiumoxide. En de rest is dus een hele lange tekst die tussen die onder één uh, in één regel staat. Oké, okay, dat was uh, zelfzorg. Ga je gang Dirk. Google Search. Hij wordt uh, eigenlijk neergezet als de grote concurrent van Siri. Um, dat is die denk ik ook als je hem gewoon uh, vragen stelt. Zo oké, okay, uh, hoeveel inwoners heeft Nederland? Dan komt hij wel met uh, iets over het aantal inwoners van Nederland terug op het scherm. Hij zou ook uh, spraakrespons moeten hebben, maar dat heb ik hem nog niet kunnen ontlokken. Hij heeft wel een aantal wat vreemde knoppen, heeft hij uh, op het scherm staan. Maar wat hij niet kan en wat Siri wel zou moeten kunnen en is dat... In de sociale oh, regels. oh. Wat hij niet kan is uh, volgens mij afspraken in je iPhone agenda zetten. En uh, automatisch e-mails, of niet automatisch, maar gesproken e-mails versturen en dat soort zaken. En dat lijkt me nou juist zo ontzettend mooi aan Siri als hij ooit in het Nederlands gaat uitkomen. Ik uh, zal hem even doorlopen. Double. Ik doe hem dubbelklikken. Ik doe hem dubbelklikken. Ik doe hem dubbelklikken. Ik GF hem dubbelklikken. Ik doe hem dubbelklikken. Ik doe Gf dubbelklikken. Ik doe hem dubbelklikken. Ik doe hem het is een klein grafiekje en het is voor de iPhone settings. Nou, ik zal hem dubbel tikken. Instel. Verreed. Zoeken. tekst. Gesproken zoekopdrachten. Inges. vogels. Inges. Safe Search. Gemiddeld. Automatisch volledig scherm. Automatisch volledig scherm. Schakelplan. Aan. Privacy. Feedback. Nou, daar staat dus niet zo heel veel spannends in. Alleen of het gesproken zoeken ingeschakeld moet zijn of uitgeschakeld. Die kunnen we even. 16 en 14, richting verzoeken. Gesproken zoekopdrachten. Invers. Ik tik die even dubbel. Gesproken zoekopdrachten. Terug. Terugknop, gesproken zoekverheet. Knop, gesproken zoekopdrachten. Scheupelknop uh, en zo'n uh, en geselecteerd. Standaard Nederlands. En daaronder staat nog een heel lange rij van talen die je ook kunt selecteren. Nou, ik, ik wil het dingen wel eens aan het werk zien. Terug, terug knop. Ik ga dus terug. Instel. En Stel. ik ga de gereed. naar gereed. De Midden boven de thuistoets. Er zit een spraakknop. Als ik die dubbeltik, dan gaat dat nu niet goed komen, Want wat er gebeurt is dat die... Gewoon keihard tussen mij doorpraat. En dus je zoekopdracht verknalt. Dan moet je dus of met een koptelefoon gaan werken... Of je moet de spraak even uitzetten. Uh, voordat je de spraakknop dubbeltikt. Ik ga nu even dat laatste doen. Geen een Aliphone Henne B A2X. Er staat back in, dus dat zal wel teruggaan. Geen een Aivan Henne B A2X. Geen een iPhone headder. Geen een aliphone. Geen, geen Mijn telefoonrekening klopt niet. Geen een ivan. Ik kan het fotofot. Knop. Dat is een voice uh, ding waarbij ook je ook kunt gaan praten volgens mij. Een beetje een rare omschrijving. Uh, ik doe nu dubbeltikken met drie vingers. En nu dubbeltikken en dan vraag ik iets over het aantal inwoners in Nederland. Hoeveel inwoners heeft Nederland? Dan moet ik de spraak eraan zetten. Ik ga van boven naar beneden kijken wat hij ervan gemaakt heeft. Nederland. Bevolking. Geen alifon Henne Home Kijken of ik het. Onveel inwoners heeft Nederland. tekstveld. Nou, hij heeft het uh, wel goed. Hij heeft het wel, heeft het wel goed uh, voor mij in tekst omgezet. Ik veeg naar rechts. Geen alifon, onveel inwoners heeft Nederland. tekstveld. Geen en nergens van Nederland wat weet ik. De volking. Kom Nederland. Kom niet 3. die. www.woordenboek.nl Nou, dat is dus het aantal inwoners in Nederland. Uh, je kunt het ding van alles vragen en van alles laten opzoeken. Wat ik niet heb kunnen vinden is uh, welke commando's. ...het ding uh, allemaal snapt. Uh, en dan bedoel ik in termen als bijvoorbeeld... ...site dubbele punt... ...dat je dan het aantal links kunt vragen... ...wat er aan een site toe is. Dingen over voetbalstanden kun je hem vragen. Hij werkt voor zover ik heb kunnen vinden... ...niet samen met Google Agenda. Ik heb uh, daar behoorlijk wat speurwerk... Uh, ...verricht vanmorgen op het web... ...en dat viel mij een beetje tegen... want dan had ik het wel weer leuk gevonden... ...dan kon ik namelijk gewoon afspraken in mijn agenda zetten... ...die automatisch laten synchroniseren... ...met uh, mijn iPhone. Ja, meer kan ik hem niet ontlokken... ...eigenlijk... Uh, ...misschien dat een van jullie... ...andere of betere res resultaten heeft... ...ik ben heel erg benieuwd... ...wat mij betreft... ...werd er een beetje te hoog van opgegeven... ...en... Ja, dat vragen aan Siri of aan Google Search uh, over allerlei encyclopedische kennis. Ik moet hier even een andere telefoon. Naar de voicemail doorschieten. Zo. Um, het stellen van encyclopedische vragen aan... Siri of aan Google Search gaat volgens mij op een gegeven moment echt gewoon vervelen. Oh ja, weather en zo, dat snapt hij wel. Weather San Francisco, dan weet hij gewoon hoe, uh, wat voor weer het in San Francisco is. En weather Den Dolder of weer Den Dolder, dan weet hij wat voor weer het in Den Dolder is. Nogmaals, het leuke van Siri lijkt mij dus dat je automatische afspraken in je agenda kunt zetten en wijzigen en van alles en nog wat. Dus dat is echt meer een gesprek. En dat heb ik hier niet uit kunnen krijgen. Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen. Nou ja, ervaring is een beetje veel gezegd. Ik heb hem gisteren pas voor het eerst opgehaald. Ik las bij de iPhone Club iets dat ik niet helemaal begrijp. Ze zeiden daarin, je kunt het beste uh, de standaardtaal op Amerikaans-Engels zetten. Dan kun je hem veel meer vragen. Maar dan moet je hem wel in het Engels vragen natuurlijk. Dat, maar ja, wat daar nou de, de lol precies van is, dat is me nog niet helemaal duidelijk. Maar het blijft dan nog steeds van... van... Ja, dit soort kennis van... Uh, uh, wat is de foto van een eikenboom? Of hoe ziet een eikenboom eruit? En dan krijg je een plaatje. Ik heb niet in het Engels geprobeerd overigens. Ik vond die, die Nederlandse resultaten, dat vertalen vond ik op zich uh, vrij behoorlijk. Maar ik zie niet in wat hij toevoegt uh, met dat hele simpele appje wat we de vorige keer... Uh, gedaan hebben. Weet je wel, Het had gewoon drie knoppen onderin en met een microfoonknop en dan kon je ook wat inspreken en dan kon je uh, dan werd het gewoon in het Google zoekvenster gezet. Ik heb ook de indruk dat het iSpirit uh, voor ons uh, wel zo makkelijk is. Dit is uh, een beetje lastig, vooral met die rare Franse termen erin, dat écouter en zo. Dan denk je gewoon van ja dat betekent luisteren naar, naar spraak. Maar ja, waarom, waarom dat zo moet dat weet ik ook niet hoor. Het zal wel een Franse ontwikkelclub zijn die dit gemaakt heeft, neem ik aan. Nou, ik ben het helemaal met je eens. Ik bedoel, ik wacht ook wel op Siri. Of je moet inderdaad helemaal op Engels gaan. Want het lijkt me wel heel erg makkelijk om gewoon met een paar... Uh, uh, uh, ...commando's een timer te zetten. Of gewoon te vragen van... Uh, ...maak me morgen om zeven uur wakker en zo. Uh, dat lijkt me veel handiger dan dit. Dus we wachten gewoon maar op uh, Siri nederlands Aangekondigd voor voorjaar 2013. Maar ja, we moeten het nog maar zien. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Um, aan de andere kant is het wel zo dat... ...Google heel erg goed is in het uh, verbinden van objecten, dat doen ze natuurlijk al, al, al heel erg lang, zo'n jaar of uh, 15 denk ik bijna, nee 13. Dus als je een willekeurige vraag aan Google stelt, dan heeft hij wel heel veel dingen om naar te kijken en om over na te denken... ...en als alternatieven en als synoniemen um, om die vraag tegenaan te houden. Dus op zich zouden ze met mogelijke wijze slimmere antwoorden terug kunnen komen dan uh, wat Siri doet... Maar met name wat jij net riep van maak me morgen om 7 uur wakker en dat hij dat dan gewoon doet. En dat hij dat ook controleerbaar doet. Is mooi. En Siri in het Engels gebruiken, dat klinkt hartstikke aardig. Maar dan moet je dus ook Engelstalige e-mails gaan versturen. En dat vinden andere mensen dan weer niet aardig. Tenminste als je dat via Siri doet. Nee precies, dus gewoon maar blijven wachten. Nog andere vragen. Anders gaan we verder met de update naar iOS 6.01. Oké, okay, updates 6.01. Um, ik heb helemaal niets kunnen vinden aan dingen die voor de voice-over voice verbeterd is. De Xander is nog steeds de Xander met UI erin en zo en met andere rare dingen dat hij geen G kan uitspreken. Ik vind hem zelf redelijk uh, onbruikbaar. Ik gebruik hem met de vlakke stem en dat bevalt me heel erg prima. Ik las ook in het forum dat. Nou, ik weet niet meer wie het schreef. Uh, dat verhaal dat hij nog steeds terugspringt naar de bovenkant als je uit een, uh, uit een mailtje komt bijvoorbeeld, zit er nog steeds in. Uh, ze hebben een aantal cosmetische dingen uh, veranderd. Dat horen we net ook even bij Tom, of Tom Riet dat geloof ik, dat er soms af en toe bij de iPhone 5 een soort uh, ruis over het uh, toetsenbord valt. Nou, dat is natuurlijk erg lastig voor heel veel mensen. Er was erg veel kritiek op de Apple kaarten app. Die kan ik zelf niet proberen. Die zou uh, verbeterd moeten zijn. Maar men is wel erg druk in de weer voor de Apple 6.10 update. Dus ik denk dat ze hier alleen maar hele kleine bukjes uit hebben gehaald. Uh, waar gewoon heel veel klachten over waren. En zeker natuurlijk als er bij de iPhone 5 hun vlaggenschip iets misgaat. Ja, dan is het een bug en moeten ze er wat aan doen. En als Xander gewoon niet helemaal je over praat... ...ja, is dat eigenlijk... Uh, ...niet een buk. Tenminste, niet in de... ...ogen van Apple, vrees ik. Dus het zou best wel eens kunnen dat die... ...weer goed pratende Xander... ...nog wel even gaat duren. Ik hoop van niet... ...en ik hoop met Tom mee dat we ook... ...binnenkort Siri in het Nederlands krijgen. Zijn er andere mensen... ...die de ding hebben gedownload, geüpdate... ...en die uh, wat leuks nieuws hebben gevonden... Uh, Even uh, een opmerking over Xander. Ik heb namelijk in het forum verschillende mensen horen roepen dat hij een betere stem zou hebben, de LQ-stem. Nou, misschien is mijn gehoor niet zo goed. Ik hoor het er niet aan af. Misschien is de wens hier de vader van de gedachte. Of zijn er hier toch ook mensen die dat wel vinden? Het zou wat minder rasperig klinken. Uh, ...ik heb al gedacht van... ...als je die uh, tweetonigheid uitzet... Uh, hè, ...gebruik uh, de toonhoogteverandering... ...dan ben je die uh, mijns inziens helemaal kwijt. Misschien dat die nu bij die tweetonigheid minder rasperig klinkt. Dat zou nog kunnen, maar de gewone stem is volgens mij exact hetzelfde. Nou, die indruk had ik ook. Ik had me daar ook al over verbaasd. Nou, jullie hebben net mijn iPhone gehoord... ...en die, die, die klonk volgens mij net zoals andere weken. Uh, mij is trouwens opgevallen... Ik heb hem even niet aangesloten, dus het moet even zo... Dat, dat, dat er zelfs nog iets, iets bijgekomen is. Uh, ik heb de hints uitstaan. Bon, Rebecca. Samenwerken op Welkom bij de share. Bon, Rebecca. Ongelezen. Tim van Schie, Toegankelijke internetbankieren. Gisteren. Nou, nou doet hij het net niet. Uh, ik had een, een, mailtje bij, uh, van de, een mailtje van Leo en... Ondanks het feit dat de hints uitstond, ging hij ineens vertellen van veeg omhoog of omlaag om uh, weet ik veel wat allemaal te doen. Ik zet, Hoe kan dat nou? Ik heb de, de, de hints uitstaan. Dus er zitten nog rare, inconsequente dingen in. Verder de, de koppen in, uh, in de contacten en zo, dat is allemaal nog steeds mis. Dus ik heb net als jij, direct de indruk dat er helemaal niets is gedaan aan onze voice-over-issues. Uh, uh, en dat er dus inderdaad voornamelijk ook uh, aandacht is besteed aan die dingen die echt opvielen. Dus uh, slechte verbindingen uh, um, en en, en dat soort uh, dingen. En ja, we blijven maar hopen dat we voor de feestdagen. een, uh, een Xander hebben. die uh, naar de. Uh, hoe noem je zo'n spraak. Uh, dame of meneer ook alweer is geweest. zodat hij de G weer kan uitspreken. Opidisten is dat toch of niet? Ja, logopidisten volgens mij. Ja, oké, okay, ik denk dat het ook wel waar is. En uh, het aantal klachten wat ze natuurlijk over een voice-over krijgen. staat niet in verhouding met het aantal klachten wat ze over een. Uh, niet goed functionerend iPhone 5 keyboard krijgen. Ik denk dat dat laatste in de miljoenen loopt of in de honderdduizenden weet ik veel. Maar in ieder geval heel heel erg veel. Dus dan krabben ze zich achter het oor. En dan gaan ze ermee aan de slag. Oké. Okay. Hier is dan denk ik niet zo heel veel meer over te zeggen. Zijn er nog mensen die wat uh, grappigs hebben gevonden of anderszins? Ik ben weer zo brutaal om zelf uh, eerst te beginnen. Ehm... Um... Ik heb al heel veel agendaafspraken ingesteld in uh, de iPhone. En per ongeluk veegde ik een keer met drie vingers omhoog terwijl ik minuten aan het instellen was. En dan maakte hij een veel grotere sprong. Dus als je dan met één vinger, ik laat het gewoon even horen, zet ik hem wel even vast. Welke iPhone heb ik? Ja, kom hier. CVS is stellen extra. Pagina 2 van Google en L. Pagina 3 van 3. Real 2Book. Voor P3. Voor p 4 Call alarm. Tik de om te openen. Okay. Call alarm. Call alarm. Dat is mijn agenda. Call alarm. Install. Dat is weinig commentaar van een agenda. Daar gaat iets niet goed. Die gooi ik even uit de app kiezen. In de herkansing? De herkansing. De herkansing. De instellingen, Knop. Pagina. van 3, herinneringen. Pagina 3, Kol. Nou, ik weet niet. Wat daarin gevaren is. Dan zal ik het create create L. Standaard L NL create een event. Create nieuw event. Hij komt uh, op de op de valg komt hij tot bezinning. Text, locatie, begin, einde. Vrijdag 2 november. Dit is een tijdding. Dan heb ik hier en als ik nu met één, met één vinger naar boven ga. 3 november, 4 november. En als ik nu met drie vingers naar boven schuif. 12 november, 20 november, 28 november. En dat is een stuk makkelijker instellen voor dingen die ver in de toekomst liggen. Nog andere mensen leuke dingen gevonden. Geen mic te kunnen loslaten, Dan doen we nog een poging? Ja, ik, ik uh, zat net, uh, Dirk. Ik vind die heel leuk, want die gaat dus in, inderdaad in waardes van 8. Ik zit nu in de timer en die doet het inderdaad ook. 8 uur, 16 uur, 23 uur. Het is inderdaad keurig. Hey, 23 uur, oh ja, natuurlijk is het logisch. 9 minuten, 17 minuten. 25. Ik heb ook nog geprobeerd met vier vingers, maar dat, uh, dat lukt niet. En met twee vingers, nou, dat heeft natuurlijk geen zin. Het is, een, het is toch grappig om te zien dat je nog steeds, ook al werk je al zo lang... ...inmiddels met het apparaat nog steeds nieuwe dingen uh, ontdekt. Nou, dat is wel handig dit, ja, want daar zit ik ook wel eens mee. Uh, ik heb ook nog wel iets uh, voor de mensen die dat aangaat. Ik ben uh, sinds vorige week de niet geheel onverdeeld gelukkige bezitter van Supernova 13... Uh, en, maar dat niet onverdeelde geluk schuilt er meer in het feit dat... Uh hij nogal eens crasht op deze machine. En dat kan best ook aan deze machine liggen. Dus laat ik niet Supernova gelijk de schuld geven. Maar de aardigheid is wel dat de performance op een aantal terreinen een stuk is verbeterd. Zowel op internet, maar ook met iTunes. Ik hoef nu niet meer om te schakelen naar NVDA om uh, eventjes mijn iPhone of mijn iPad te synchroniseren. Want dat doet hij gewoon. Dat is toch heel aardig, vind ik. Ja, ik had ook de... De demo versie van HAL 13 en het internet vond ik ook een stuk beter. Ik heb hem inmiddels ook maar aangeschaft voor het definitief. iTunes, daar kwam ik eh, niet goed mee uit te voeten. Maar het <coughs> lukt mij me met NV NVDA ook niet, eh, niet, niet goed. Oh, dat is gek, want NVDA moet het zonder meer doen. En uh, 13 doet het dus nu inderdaad uh, ook heel veel. Misschien niet op alle terreinen even goed als NVDA. Maar je kunt in ieder geval de basisdingen die je vaak doet. Hè, synchroniseren of uh, muziek toevoegen of verwijderen. Dat kun je. En apps toevoegen en verwijderen. Dat kun je dus heel makkelijk doen daarmee. Dat vind ik toch wel chic. Ik ga het dan uh, nog eens proberen. Mag ik nog een vraagje stellen over het uh, iOS 6? Daar hadden jullie het dus net over. Ik. Ja, als ik jullie zo hoor, dan denk ik toch, ik ben nog blij dat ik uh, 5 heb. Ja, nou, dat, dat zou ik ook denken, Leo. Ik bedoel, ik, ik raad de mensen toch ook een beetje aan om gewoon maar even te blijven op 5. Tenzij je geen problemen hebt met uh, de bugs die erin zitten. Maar uh, EOS 6 biedt volgens mij nou niet echt dermate nieuwe dingen dat je die op dit moment zou missen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker bij EOS 5. Ruud, wat jouw opmerking betreft, uh, ik heb er uit het veld toch wel een, een aantal mensen horen zeggen dat het uh, inderdaad uh, uh, Supernova 13 nog regelmatig crasht. Dus dat ligt in dit geval niet aan jouw machine. Tom, mag ik even vragen over wat voor timer jij het net had? Want ik ben altijd erg in timers geïnteresseerd. Oh, dat is de standaard timer. Dus uh, als je de wekker neemt van de iPhone, dan heb je uh, onderaan uh, vier tabbladen, als ik het uit mijn hoofd zeg, uh, helemaal links wereldklok, dan de wekker, dan de stopwatch en helemaal rechts de timer. En dan kun je uren en minuten instellen. Oké, okay, dank u. En op dit moment gebruik ik hem ook als kookwekker, want ik heb me niet zo lang geleden de, de, de kookwekker die we hadden van de vensterbank gesmeten en die deed het toen niet meer. Dus we hebben nu even een hele dure kookwekker. Het is stil, nog meer mensen met, uh, met leuke dingen? Ja, ik zie dat Dirk ineens uh, kennelijk uh, uit het systeem is gevallen. Maar goed, ik had inderdaad nog wel een opmerking. Uh, oh, daar komt hij weer. Uh, dat gaat even over. Oh, oh daar gaat er ook weer iemand weg. Uh, de, ik uh, had namelijk de opmerking voor de uh, breienlezers onder ons. Uh, Breien schrijvers moet ik dan eigenlijk meer zeggen. Dat het uh, heel handig is, misschien heeft bijna iedereen dat al lang ontdekt hoor, maar ik was nog niet zo slim. Ik dacht gewoon van, ik ben een computergebruiker, dus ik ben nu aan 8-punts breien gewend. En dat vind ik nooit echt een succes, maar het is niet anders. Dus gebruik ik dat op de iPhone ook maar. Maar als je dan op een vervolgens samentrekkingen aanzet, dan krijg je uh, uh, gewoon een heel mooi systeem. Uh, dan krijg je namelijk de mogelijkheid om gewoon breien te schrijven zoals je dat uh, gewoon in het Nederlands gewend bent. Dus dat is met hoofdlettertekens, de Nederlandse leestekens, dat is met uh, cijfers voorafgegaan door het cijferteken en dan gewoon de A tot en met de J. Als je ze maar snel achter elkaar genoeg indrukt, niet te lang wachten want dan gaat het niet goed... Kortom, het was voor mij een, een eye-opener. Maar misschien ben ik heel dom en had iedereen hier dat al lang ontdekt. Het was, uh, met name is dat opgekomen, dat probleem in het Joost Vragenuur... ...dat de laatste twee weken verdacht veel een supplement van dit Vragenuur begint te worden. Maar goed, dat even terzijde. Dat, uh, ja, er was iemand die had met zijn Focus 40 een probleem en dan wordt het daar gewoon behandeld. Maar het is natuurlijk waarschijnlijk gewoon voor alle leesregels, want dat uh, braaiensysteem wat in die... Uh, iOS zit ingebakken. Dat geldt natuurlijk voor alle leesregels die een braille toetsenbord aan boord hebben. Hetzelfde naar mijn uh, idee. Dat lijkt me wel ja. ja. Ik vloog er net even uit. Ik weet niet waarom ik kon niet meer reageren. Um, wat ik qua braille wel lastig vind is als ik hem op 8 punts braille zet. Dat ik alleen maar een Duitse tabel kan selecteren. En niet een Amerikaanse tabel. En die lees ik eerlijk gezegd heel veel makkelijker. Zeker de cijfers. Maar goed, dat zal wel het wennen zijn. Andere dingen of reacties. Ja, nog even over die breien tabellen. Dat zal toch voor jou dan ook een eye-opener zijn? Als je acht punt... er is namelijk maar één tabel in, in, in breien, dat is de Duitse. Althans, voor wat de Nederlandse spraak betreft, hè. die is aan Nederlandse taal gekoppeld. Als je hem op US English zet, krijg je ongetwijfeld een betere. Maar goed, dat uh, geeft dan weer andere ongemakken. Uh, wat die tabellen betreft, heb ik dus ontdekt dat als je, je hebt twee mogelijkheden, je zet hem op zes punt breien. ...dan krijg je zonder meer uh, het Nederlandse 6-punt breien met de, uh, met de tekens zoals het hoofdletterteken en OE doet hij volgens mij ook. SCH en CH zou hij ook wel doen. Uh, en als je hem dus op acht punts breien zet en je schakelt verkortschriften verkort, uh, verkort, in, ja dat heet iets anders, samentrekkingen of zo. Dan krijg je eh, namelijk eh, acht punts draaien in het woord waar de cursor staat. Dat schijnt ook zo in Joost te werken als je hem op kortschrift zet. Wat in het Nederlands ook niet werkt. Maar aan de aanleiding van het laatste vragenuur gaat Raymond proberen om dat eh, ook in Yoors werken te krijgen. Want ik heb gezegd je hoeft niet volledig het hele Nederlandse kortschrift erin te zetten. Als je maar een paar van dit soort simpele dingen erin zet dan wordt het voor veel mensen waarschijnlijk een stuk leesbaarder. En dat werkt dus in, uh, in die tabel die jij hebt, Dirk, want dat is de enige zoals ik al zei. En je zet hem op acht punts braaien en je zet samentrekkingen aan. Dan is zo gauw jij een spatie doet, staat het woord er in, zeg maar, uh, uh, papier braaien, om het zomaar eens te noemen. Zes punts braaien met de hoofdlettertekens, de gebruikelijke aanhalings- en sluittekens, cijfertekens tussen haakjes. Het klopt allemaal. Daar heeft iemand heel erg hard zijn best gedaan, want... Dat zijn geen simpele algoritmes om dat uh, even om te knopen. Nou, voor mij geldt het in mindere mate. Ik lees al zo lang computerbrije dat. Uh, poe. Sinds. sinds. sinds 1982, denk ik of zo. Uh, dat ik echt absolute voorkeur geef aan cijfers zonder cijferteken. en. Um, uh, een SSC en een H los. Maar ik snap dat mensen die. Uh, meer gewend zijn aan papierbraaien, dat absoluut heel prettig vinden. En is het een uh, hartstikke mooie optie? Nou, oh, daar ben ik op zich wel met je eens. Alleen het probleem is dat die niet, niet uh, voor mij niet leesbaar is. Althans, uh, vreselijk lastig leesbaar is. Omdat het inderdaad net als bij jou die Duitse is. En waar ik ook altijd wel moeite mee heb, is uh, een, een reeks hoofdletters aan elkaar geschreven. Daar, uh, die kan ik ook lastig uh, ontcijferen. Blijf ik nog steeds moeilijk vinden. Ja, ben ik helemaal met een je eens. Als er af en toe een hoofdletter staat, vind ik dat niet erg. En als er hele berghoofdletters staan, dan moet je echt gewoon rondvoelen over die letter wat er uh, eigenlijk bedoeld wordt. Wie nog? Dit begint weer valreep te worden wat mij betreft. Uh, nog even op Navigon terugkomend. Uh, er is sinds een paar maanden ook een mogelijkheid om uh, openbaar vervoerinformatie uh, te integreren in Navigon. Uh, dat wil zeggen, er wordt uh, informatie gegeven over een bushalte. En uh, als dat in jouw reis past, wordt dat ook verteld. Alleen, uh, het is enkel in de steden Rotterdam en Amsterdam, voor wat Nederland betreft, op dit moment. Het zal misschien wel uitgebreid worden. Maar misschien heeft er al iemand ervaring mee. Ik niet, want ik ben de afgelopen maanden niet in Amsterdam of Rotterdam geweest. Nee, ik heb hem ook niet. Uh, ik weet dat het kan. Maar wat je al zei, hij is heel erg beperkt. Dus ik heb daarom uh, bedacht die optie niet te noemen. Dat is misschien niet echt heel handig. Uh, en hopen dat ze dat gewoon uh, fors uitbreiden. Want dan kun je dus ook inderdaad naar een bushalte lopen en zo. Dat zou wel uh, heel erg prettig zijn. Heb ik nog een vraag op de valreep. Um, een tijdje geleden heb ik het er al over gehad. Dat uh, ik uh, een niet onaanzienlijke hoeveelheid geheugen in mijn iPhone kwijt ben... Uh, waarvan ik aanvankelijk niet wist waar dat nou uh, gebleven was en waar het uh, in beslag wordt genomen. Uh, ik ben er nu achter gekomen dat dat uh, is door iOS 6, wat ik niet heb geïnstalleerd, maar wat hij ongevraagd wel heeft gedownload. Enig idee of en zo ja, hoe ik van dat bestand afkom, want dat, is, uh, dat kost me een giech en ik heb niet zoveel geheugen in dat ding zitten. De enige plek die ik weet is daarbij gebruik, of die daar toevallig tussen staat... Uh, nee, ik denk ook niet dat je hem via iTunes kunt verwijderen. Ik, uh, ik zou het eens in Google stoppen, misschien dat, uh, dat die het weet. En anders kunnen we eens een keer een vraag richting uh, Apple schieten, misschien dat daar antwoord uit kan komen. Maar het is wel prettig dat je nu eindelijk weet waar het, uh, waar het gebleven is. Hoe heb je dat ontdekt trouwens? Nou, als je uh, uh, op de knop software drukt, dan zie je daar een overzichtje. En dan zegt hij dat iOS 6 wel gedownload, maar niet geïnstalleerd is. En of ik dat nu wil. En ze zijn dan niet zo sympathiek om te vragen of je hem ook misschien wel zou willen weggooien. Bah. Nee. nee, want dan had ik dat absoluut gedaan. Nee, en sterker nog, ik heb dus ook niet gemerkt dat hij gedownload is. Ik zal wel een keer iets gedaan hebben. Ik, ik heb waarschijnlijk die knop wel een keer uh, aangezet. En gekeken uh, wat daarin stond, maar hij heeft dus zonder mijn. Goedkeuring en zelfs buiten mijn medeweten uh, dat bestand erop gezet. Ruud, is het nu ook zo dat hij, als jij uh, op, je, zeg maar op, je, uh, op je thuisscherm aan het vegen bent... en je komt instellingen tegen, dat hij zegt instellingen één nieuw onderdeel? Yes, sir. Ja, da, want dat triggerde mij om daar eens te gaan kijken. Dat is mooi, want bij Lotte doet hij dat ook. Dus dan zal ik, ze uh, is nu met de honden weg, uh, straks eens even kijken of zij dan ook inderdaad... Uh... Uh, die gig kwijt is. Ja, er is, er is één oplossing, Ruud. Installeren. Ja, maar uh, als ik de verhalen nu zo hoor, ook vanmiddag weer... dan denk ik toch maar even niet. Nou, ik vind het... zolang je de vlakke stem kunt gebruiken... is het eigenlijk niet zo'n heel erg groot probleem. Tenminste, als je een iPhone uh, 4 of hoger hebt op een iPhone 3... zou ik het zeker niet doen... Op een 4 is die wat mij betreft prima te doen met, met vlakke stem. Nee, ik heb inderdaad een 4. En die stem interesseert me eigenlijk ook nog niet zo. Want ik heb een iPad en daar zit sowieso die vlakke stem op. Dus daar, daar ben ik wel aan gewend. Maar ik heb op die iPad ook wel gemerkt dat uh, het scherm zich soms toch wel wat raar gedraagt. Hij uh, wiebert een aantal kanten op die je niet wil. Hij... Uh, uh, luistert minder goed naar gebaren, laat ik het zomaar zeggen, dan uh, het uh, uh, uh, iOS 5. Nou ja, er is ook nog iets anders en, en uh, we lopen er weer lekker uit jongens. Er uh, is ook een onderwerp geweest over tune-in radio, Astrid, dat weet jij ook. Uh, volgens mij heb, heb je daar ook in verdiept. Uh, wat ik dus merk is, als ik kijk op Lottes iPhone, die heeft nog iOS 5.1.1, die kan wel de wekkerradio instellen. Maar ik met iOS 6 niet. En ik heb gisteren Nancy even op kantoor laten kijken. En die schuiven zijn er echt, maar die zijn dus niet meer toegankelijk. En volgens mij, ja, of er moet er nog een of andere update zijn geweest van TuneIn Radio... die alleen voor iOS 6 gebruikers is gemaakt. Maar uh, ik heb dat ook niet op andere plekken kunnen ontdekken... dat die schuiven niet meer toegankelijk zijn. Maar uh, ja, het, het, het is allemaal niet echt lekker. Nee, nou, ik, die wekkerradio gebruik ik niet, dus dat weet ik niet... Maar het, uh, ja, hij, uh, hij, hij doet moeilijk, uh, laat ik het zo zeggen. Hij is te gebruiken en het, het is allemaal te doen, maar het is uh, lastiger dan met het uh, oude besturingssysteem. Oké, okay, ik begrijp dat jij dus op je iPad wel iOS 6 hebt staan. Ja. Dat euh, heb ik gedaan, omdat ik dacht van, nou ja, euh, daar heb ik sowieso euh, de LQ-stem, dus kan het me schelen. Daar heb ik hem inderdaad wel uitgevoerd, ja. Nou jongens, doe het maar niet, want ik heb er spijt van, als haren op mijn hoofd, dat ik die iPad heb gedaan. Want het navigeren in de schermen gaan er een heleboel dingen mis. Ook bijvoorbeeld in het filmvenster, als je meerdere films erin het staan, op een gegeven moment dan blijft hij één en dezelfde film opnoemen, terwijl er een stuk of 80 in staan. Het selecteren gaat niet goed en uh, er zijn ook een heleboel ads, zoals uh, nieuws ads. Dan scroll je naar beneden, de eerste paar leest hij voor, de koppen daarvan en bij de volgende hoor je alleen maar klik, klik en dan doet hij helemaal niks meer. Uh, doe het maar niet, blijf maar zo lang mogelijk op die vijf. Nou, ik heb het al gedaan. Maar je kan best gelijk hebben. Ik, ik gebruik die iPad niet zo intensief meer. Dus uh, het kan goed zijn dat, uh, dat er nog veel meer ellende... Ik had hem op een gegeven moment ook zo dat die... Uh, uh, hoe heet dat? Die, die, die, die, die richting vergrendeling uh, werkte niet goed. Die werkte omgekeerd. Ik dacht dat ik helemaal gek werd. Want dan had ik, hem, had ik hem staand en dan ging hij liggend. En had ik hem liggend dan ging hij weer staand. Maar dat was een kwestie van uh, hem een keer echt helemaal uitzetten en weer aan. Toen was het goed. Maar je, je komt inderdaad gekke dingen tegen. Ja, dat, uh, dat klopt wel. Die richting is ook niet helemaal in orde. Want als hij vast staat... ...dat je dus niet van positie mag draaien... ...en je zet hem aan... ...dan wil hij wel eens even twee keer draaien... ...van staand naar liggend... ...of van liggend naar staand... ...en dan blijft hij hangen. Dat klopt, dat is ook een gekke, een gekke gewaarwording. En wat hij ook niet goed doet... Euh, ...nou, ik wou het net even zeggen... ...nou ja, doe het maar niet... Hij werkt gewoon voor meter. Het, het, het is. Uh, nee. Nou, ik wou nog wat zeggen wat een euvel was, maar toen kwam jij met die richting ontgrendeling. En nou ben ik even vergeten wat ik al zeggen. Maar die richting ontgadering werkt ook niet goed. Nee, dat klopt inderdaad. Maar goed, ja, ik heb het gedaan. Dus ja, uh, en ik ga niet de hele Sousa overhoop halen om hem weer terug te zetten. Ik vind het wel goed zo. Maar het is, uh, het is geen verbetering. Nou, dit klinkt mij toch allemaal iets ernstiger in de oren. Ik uh, bedoel, San Xander is een hele nare buk. Maar, maar dit zou toch eigenlijk uh, geïnventariseerd en aan Apple gemeld moeten worden. Al dit soort uh, dingen die men zo ontdekt. Want dat is natuurlijk toch, uh, ja, redelijk substantieel. want als dat ...dat zich zo voortzet en er zijn in het forum al, al mensen die heel, uh, ja eigenlijk heel uh, droeve groepen van het is allemaal afgelopen en het wordt nooit meer wat met dat iOS en nou lijkt me dat wat overdreven, maar ja dat is toch wel een verkeerde richting die het uit lijkt te gaan, dat ben ik dan toch wel met de critici eens. Ja, nee, dat is, dat is ook zo. We, we hebben het overigens wel even voor alle duidelijkheid over de iPad. Hè? Uh, iPhone, dat uh, zal wel weer wat anders wezen. Maar uh, ja, het wordt er allemaal niet beter van. En ik denk dat Dirk ook wel een beetje gelijk heeft uh, als hij zegt dat... Uh, ...ja, als er iets met de kaarten-app is of met andere veelgebruikte dingen... ...dan uh, komen er uh, tienduizenden, honderdduizenden klachten binnen... En ja, die, die 100 klachten over uh, Voiceover, over daar uh, liggen ze niet wakker van. En dat heeft absoluut geen hoge prioriteit. Daar ben ik van overtuigd. En Het zou ook nog wel eens te maken kunnen hebben... met het overlijden van meneer Jobs. Want uh, er zijn mensen die beweren... dat het met name door zijn toedoen er zo goed in is gekomen... dat dat ook een van zijn dingen was. Omdat hij uh, ergens in zijn familie of zo iemand had... die, uh, nou ja, weet ik veel... in ieder geval, hij vond dat persoonlijk wel een item... En dat zie je natuurlijk wel vaker, uh, dit zal niet het item zijn wat bij de meeste, uh, ja, de meeste mensen ter wereld nou zo'n hoog aanzien geniet. Want ja, god, die paar blinden, wat, wat, wat doen we nou toch moeilijk, we hebben toch een leuk speeltje. En uh, ja, god, dat die paar blinden daar ook mee overweg moeten kunnen, dat, uh, dat zal wel, maar ja, daar moet je maar net toevallig eventjes uh, net wat meer gevoel en oog voor hebben. Nou, dat weet ik niet. Uh, als ik naar de Engelstalige voorraad kijk... ...daar vallen de klachten eigenlijk wel een, uh, redelijk mee. Wat bij ons natuurlijk ook nog een keer meespeelt... ...is dat uh, meneer Xander uh, Hollands praat. En dat is gewoon echt een verschrikkelijk klein, klein taalgebied... ...als je dat vergelijkt met Engels, Spaans, Chinees en dat soort dingen. Dus ik denk wel dat uh, de klachten over Xander... ...nou als het er al honderd zijn überhaupt die bij Apple terechtkomen... Uh, ...minder zwaar wegen dan de klachten over de Engelse stem, als daar wat mee mis is. Het kan natuurlijk zijn dat... Uh, ...want Sander wordt ook, dacht ik, in uh, het terugspreken van Siri gebruikt. Dus op het moment dat Siri in het Nederlands komt, dat ze dan pas Sander uh, weer op gaan poetsen. Want dan wordt hij plotseling belangrijk. Ja... Nou goed, ik heb het eigenlijk niet zozeer over Xander als zodanig, maar meer naar aanleiding van de opmerkingen over de iPad, dat er toch een heleboel andere dingen met dat hele iOS langzaamaan zeker mis lijken te gaan. En die zullen toch ook in het Amerikaanse taalgebied of andere taalgebied wel zo zijn. Het lijkt me gek dat wij daar alleen last van zouden hebben. En uh, wat die Xander betreft, mensen die Navigon gebruiken, daar zit in feite ook een soort Xander in. Alleen ja, dat zal natuurlijk wel een losse Xander zijn. Die is het wel goed blijven doen. Ja, die, uh, die doet het goed. Maar die Xander zit uh, inderdaad in Navigon. En Navigon die koopt dat gewoon in van nuance of van acapella. Ik weet niet welke uh, clubs Xander levert nuance geloof ik. En wat betreft of het over is met de toegankelijkheid van de Apple producten, nou dat geloof ik eigenlijk niet. Um, ik denk dat het een beetje mogelijk hetzelfde gaat als wat je vroeger in de DOS tijd zag. Zo van oké, okay, um, we waren allemaal gewend aan DOS 5.23 uh, en toen kwam DOS 6.0 uit en het regende, regende, regende, regende kritiek. En bij DOS uh, 6.10... ging iedereen toch maar over naar DOS 6.10. Vanaf 5.23. Dus ik heb nog wel... redelijk goede hoop dat ze... hier uit gaan komen. En we hebben wel eens wat gesprekken gehad met de... mensen van Apple die... geeft toch heel duidelijk aan... dat toegankelijkheid toen in ieder geval zeker nog... een behoorlijk issue was. En dat er een behoorlijk accessibility team... Uh, in Amerika bezig is... om dit... Up-to-date te houden. Dus ik heb nog wel goede hoop, eigenlijk. Ja, ja ik, ik ook. En, en als zij maar in ieder geval uh, reageren, kan het natuurlijk altijd wel helpen. Uh, ik, ik weet wel dat. Um, uh, ik sprak iemand die iOS 5 heeft getest als Nederlander. En die zei: Ik heb. Uh, uh, prik me niet vast op het aantal, maar iets van uh, 48 bucks naar Apple opgestuurd... ...en er is zeggen en schrijven één van gehonoreerd in de Nederlandse versie. Dus uh, we moeten het allemaal nog maar zien. Ik lees het ondertussen even in het forum en ik zie nu alweer twee mails voorbij komen die, ...die het gevoel hebben dat inderdaad Xander uh, LowQ uh, uh, toch beter is geworden... Ik hoor het niet, maar dat kan aan mij liggen. Ik ook nog niet. Verder nog één opmerking, uh, Kees, uh, naar jou toe. Wat jij net zei, uh, Ruud, uh, ook. Uh, ik heb zelf altijd het gevoel dat als er iets nieuws is geïnstalleerd... ...dat het toch het beste is om de boel even helemaal te resetten. Dus iPhone uit en gewoon helemaal opnieuw op te starten. Ik weet niet waarom, maar dat is gewoon een kwestie van een gevoel. Ja, dat is leuk, maar uh, nee, ik heb het helemaal gehad ermee. Ik ben er al weken mee bezig. Ik heb de iPad net teruggehaald van de iCenter, want een van die werknemers daar zei: Ik vind het zo lullig voor je dat je niet meer tevreden bent. Ik zal hem proberen het uh, downgraden, maar nou, het is hem zelf niet gelukt. Dus ik begrijp niet hoe een van jullie het wel gelukt is. Het is hun niet gelukt, het is mij niet gelukt. Uh, en dat er opnieuw opstarten werkt niet. Hij loopt gewoon vreselijk vast met uh, de iPad, is een slechter aan toe met die upgrade. Dan de iPhone. De iPhone maakt ook een paar foutjes. Maar die weet ik ze nou niet helemaal uit mijn hoofd. Maar er zijn een paar apps die functioneren niet meer lekker op de iPhone. Maar de iPad is de meeste schade. Dat downgrade weet ik niet hoe dat werkt voor de iPad. Maar voor de iPhone hebben we daar toen links voor ons gestuurd. Of links genoemd in die podcast. En die... Had. Wie was dat? Was dat Roger niet? Die dat gedaan had? Ik weet niet meer hoe die meneer heet. Maar dat was bij hem vrij soepel verlopen. Ja, Roger heeft er wat over gepost. En het is gelukt. En uh, uh, Bruno. Of was dat Carl Pieter? Die heeft er ook wat over gepost. En uh, ja, ik weet natuurlijk niet. Uh, op, op die site vond je voornamelijk. De, de, uh, ging het over de iPhone en niet over de iPad. Ik, ik weet ook niet of iPad andere bestanden heeft. nodig heeft dan de, de iPhone. Dat uh, zover gaat. Uh, Gaat mijn kennis niet. En je zou eens inderdaad kunnen zoeken op het internet van uh, downgraden van iPad naar iOS 5.1.1, kijken wat je, wat je kunt vinden. Ja, maar dat heb ik allemaal al gedaan. En uh, er staat van alles op. En uh, dan kom je foutbeelden tegen En dan zegt ze weer van: nou, ah, dan moet je dit programma, dan moet je een jailbreken. En, uh, nou, het, het blijkt op een of andere manier niet te werken. Dus, uh, ik ben er al weken mee bezig, want ik had het wel nog gisteren terug gehad dan vandaag. Maar het is zelfs bij die uh, luid niet gelukt. Dus wat dat betreft... Uh, we laten het maar zo... en we wachten op... Uh, ja... dat ze die uh, navigatie... Uh, nee, dat... dat, dat heet, ik noem dat ook navigeren. Dat in die iPad heen en weer walzen, dat dat dan ook weer goed gaat. Dus uh, ik, bel, ik, ik heb één contactpersoon... bij Apple... en daar geef ik iedere keer... als het, uh, als het fouten betreft... Als ik fouten vind betreffend navigeren in het apparaat, dan geef ik dat door. En hij zegt dat hij dat zal doorgeven aan een of andere technische staf. Maar de meesten zeggen allemaal, nou geloof het maar niet, want wij zijn een te klein gebied. En uh, ja, China en zo gaan voort. Oké, okay, ik zie dat het nu echt bijna vijf uur is en dat is wat mij betreft echt wel de grens voor het vragenuur. Anders gaan we gewoon echt een vragenmiddag organiseren. Dat kunnen we ook eens een keer doen. Dat zou grappig zijn, maar schijnbaar krijgen we er altijd ruim en meer dan ruim vol gekletst. Tenzij er iemand nog iets bijzonder dringends heeft, wil ik gaan afsluiten. Ik wil jullie hartelijk bedanken dat jullie er allemaal geweest zijn. Ik vind het ook leuk dat jullie allemaal mee discussiëren, meningen hebben en die niet onder stoelen of banken steken. En ook dat er vragen komen op apps die wij dan presenteren. Mocht een van jullie zelf iets willen presenteren, ben je uiteraard altijd van de harte welkom. Zoek een app op, zoek wat leuks, vind wat leuks en uh, draag het voor. Daar uh, wordt eigenlijk nooit nee op gezegd, dat wordt zelfs toegejuicht. Uh, en is dat niet zo, dan blijven wij met veel plezier appjes zoeken. En ik denk nog steeds dat dat voorlopig wel blijft lukken. Nog even voor iemand die iets heel dringends heeft en anders ga ik afsluiten. Ja, nog heel kort, dan hou ik daarna mijn mond dicht. Bij die voice over kalender. die heb ik op de iPad en op de iPhone staan. daar waar we het verleden keer over hadden. Als je een voice. afspraak erin zet. dan wordt je niet mee gesynchroniseerd. naar de iPad. En CQ andersom. Synchroniseer je via de cloud of via Google Agenda? Uh, via de cloud. Dus de, de, de tekstafspraken die je via dat ding erin zet, die gaan prima. Wel een beetje traag. Maar de voice, die worden niet van de ene naar de andere overgezet. Ik zou dit als uh, probleem bij visio melden. Die zouden daar misschien wat aan kunnen doen. Oké, okay, dat was het. Nou, hè, he, he. Mag ik dan nog één keer op de valreep? Ik probeer de hele tijd al ertussen te komen logeren. Goedemiddag. Goedemiddag. avond. Um, ja, maar waarschijnlijk ben ik te traag met iedere keer de knop in te drukken. Nee, maar ik heb een, een, een, een kleine opmerking over, uh, we hebben het er vorige week over gehad, over WEDA Pro. Uh, ik heb het probleem gemeld bij WEDA uh, bij Pro. En uh, in eerste instantie kwamen ze met allerlei uh, dingetjes van ja, je moet dit uitzetten en dan gaat het allemaal wel lukken, bla bla bla bla. Nou ja, in ieder geval, ze uh, hebben het probleem erkend en ze gaan er naar kijken. Dus dat wordt vervolgd. <laughs> Hopelijk, toch? Maar ik heb een heel klein, te, klein vraagje aan Beert nog. Uh, vorige week of zo, of, of twee weken geleden... ...of in ieder geval een van de afgelopen uh, vragen is... jij wat uh, uh, aandacht aan besteedt van Voice Search. Nou ben ik te luid geweest om de podcast uh, daarover na te luisteren. Uh, waren jouw ervaringen daar goed of slecht over, Dirk? Dat uh, Voice Search, dat is dat programma wat... Even kijken, een momentje. Kom ik er even tussen. Uh, Rogier, als je, je kunt ook al de controltoets indrukken op het moment dat iemand nog aan het praten is. Dan zien mensen ook die, die dat kunnen zien, zien ook al dat jij de microfoon wil hebben. Dus je hoeft niet per se te wachten met het indrukken van de controltoets totdat iemand is uitgesproken. Als je heel dringend iets wil zeggen, dan druk je hem gewoon alvast in. Ik bedoel, jij zou hem dus bijvoorbeeld nu al kunnen indrukken. En pas uh, als ik hem dan loslaat, dan kom jij er zeker te weten helemaal 100% in. Nou, dan ben ik dan, want het programma wat uh, Roger bedoelt heet iSpirit. Ja, klopt. Dat was hem inderdaad. Ik vergeet dat ding. En die kun je ook wel vinden met Voice Search, want dat is wel hetzelfde programma. Om te vragen of ik het een mooi ding vind, ja, dat vind ik echt een mooi ding. Hij is gewoon simpel, straight en uh, gewoon geen gedoe. Spraakherkenning vond ik goed. En... De voice-over zegt ook niet meer wat, zodat je de voice-over apart aan en uit moet gaan zetten. Als je aan het inspreken bent, je tikt gewoon op de, op de knop microfoon, dus de derde van rechts, de derde van links onderin. Dan vertel je wat je te vertellen hebt en dan moet je geloof ik weer dubbel tikken. Ik dacht niet dat hij automatisch stopte en dan heeft hij een zoekopdracht voor jou gedaan. Dus dat vind ik zeker een mooi ding. Dan is mijn dank uh, heel groot bij deze en wens ik u allen een heel prettig weekend. Wederom sluit ik mij aan en nu ben ik pleiten groetjes. Oké, okay, tot de uh, volgende keer. Gegroet. De mazzel, allemaal. Dag, tot volgende week. Hoi Astrid. Ik sluit me hier geheel mee aan wat mij betreft groeten en een fijn weekend.